Geen probleem. Uh, de, de, de, we kunnen gewoon weer beginnen. Mooi. Ja, we, we zijn er gewoon oh. weer. Ik, ik ga nu weer proberen terug op de chat te komen. Uh, he, heb jij iets waarmee jij jezelf zou kunnen of willen uh, introduceren? Um, jeetje. Ja, dat is moeilijk hè. En dan verwacht je van mij zo'n elevator pitch, hè? Zo van, uh, vertel eventjes in een paar minuten wie je bent. Nou, het gaat niet, Guus. Nee, nee, nee maar daar... Wil ik ook even. Oh? Kijk, er is nog iemand. Ha hallo? Nou, uh, Mandy? Ja? Hallo. Uh, dit, dit is een vaste uh, soort van... Uh, Tommy is er ook even bijgekomen... Dag Tommy. En, en, Hallo? En, en Tommy, die, die klinkt af en toe alsof hij ontzettend veel gedronken heeft, maar Tommy drinkt dus echt niet. Dat je dat weet? Oké, okay. ja, goed. Hé, hey, zuipel man. <laughs> Oké, okay, Tommy, ik zet je even wat zachter. Kan dat? Ja. Oké, okay, dan, dan ga ik dat even doen. Zo, want... Zo. En dan gaan we even... Zo. Dat is goed. Nou, Mandy? Uh, ja. Ik ken jou als ongelooflijk veelzijdig. Dat bedoel ik, daarom kun je ook niet vragen van vertel eventjes wie je bent of wat je wil. En ik ben heel veel. En, en, en je kan ook heel veel. Dat, dat is eigenlijk het leukste aan iemand, dat hij niet alleen veel wil, maar ook veel kan. Ja, ja ik, ik denk dan altijd van: dat zal iedereen wel hebben. Dat als ze dingen leuk vinden, dat ze het dan ook kunnen. Maar blijkbaar niet. Nee, ja, sommige mensen die, die, die, die willen een heleboel, maar die, die brengen er dan niks van terecht. Kijk, ik heb bijvoorbeeld al. Mag ik even over mezelf vertellen? Dat vind ik eigenlijk het ja, leukste tuurlijk. als ik met jou praat. Om even wat over mezelf te vertellen. Ja, want ik vind jou ook leuk. Dus praat maar. graag. Oh, nou, in, het, het is zo dat ik al meer dan 30 jaar lang aan allerlei mensen uitleg hoe dingen kunnen. Ja. En, en dan denken ze dat ze het allemaal weten. En dan kopen ze boeken erbij en dan denken ze dat ze het ook allemaal weten. En nog meer boeken en dan weten ze het nog allemaal. Maar, maar zo zit ik niet in elkaar en ik merk in de loop van de 30 jaar... dat andere mensen, dat werkt gewoon niet. Nee, want ik bedoel, in boeken kun je toch niet lezen of leren uh, wie je bent en wat je leuk vindt en wat je kunt en ja maar op de een of andere manier heb jij het voor elkaar gekregen om toch een boek te schrijven en, en, twee zelfs en, en, <laughs> twee zelfs, en, en, en daarin ja. toch een beetje een, een, een soort inzicht gevend in wie jij bent heb jij dat boek gelezen dan? Ik heb één van die boeken heb ik uh, zijdelings gelezen. Ik ben een heel flauwe lezer, maar ik, ik, ik ben iemand... Sinds ik een bril draag om te lezen, lees ik bijna ja. nooit meer iets van papier. Oké. Okay. En dan moet ja, je je ook, voorstellen, ik, ik, ik, ik zit hier dus in een hele grote boekenkast. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb gelukkig al die boeken al gelezen. Dus, dus ik weet nog waar ik wat kan vinden en ik kan het nog aanwijzen... Maar als ik het weer wil lezen, moet ik die bril opzetten. Ja, ja, dat is vervelend. En dat vind ik heel vervelend, dus ik lees het liefste alles digitaal. Oké. Okay. Ja, ik eigenlijk ook alleen, want sinds ik, ik lees al jaren geen boeken meer, principieel eigenlijk. Omdat ik zoiets heb van nou alles wat, uh, wat in die boeken staat, dat kan ik ook wel uh, rechtstreeks uit mezelf halen. En dan is het bovendien van mij, dan is het niet gefilterd door iemand anders. En ik lees eigenlijk ook niet meer, omdat me dat vrijer maakt in het schrijven. Dus. Ja, maar met dat schrijven, sowieso, jij schrijft ook op allerlei andere fora en, en zo. En da daar ja. schrijf ik toch wel eigenlijk heel persoonlijk. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, omdat de meeste mensen, eh, ja, die, die hebben niet, niet zo'n... Eh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Die hebben niet zo'n leven, wou ik bijna zeggen, maar ik weet niet hoeveel andere mensen ik nu tekort doe. <laughs> maar ik heb ook niet zo'n enorm leven, hoor. Nee, maar, maar je maakt er wel zo... wat van. Precies, maar dat is het, zeg maar. Ik, ik, ik leef heel um, intensief. Zeg, of ik ervaar een klein dingetje te gebeuren en dat is voor mij dan een hele belevenis en daar, dat heeft voor mij heel veel betekenis en daar kan ik dan uh, over schrijven dat vind ik leuk. Dat is dus ik ook leuk. Maak ook, ik maak ook helemaal niet zoveel mee. Ik denk als mensen vragen van uh, wat doe je, dan moet ik meestal zeggen, nou eigenlijk niet zoveel. Ik zit een beetje achter mijn computer. En uh, ik ontmoet graag mensen en dan, dan heb je het wel gehad. Maar ja, op de een of andere manier komt er dan toch wel heel veel uit. Nou, misschien omdat er juist zoveel in zit eigenlijk. Precies. Het is ook, ik denk dat het ook komt door de manier waarop ik leef. Dat uh, ik heel bewust leef. en uh, ja, dat, ja, dat, ik, ik kijk gewoon op een andere manier naar het leven. Ik benader het op een andere manier. En uh, terwijl ik veel minder doe dan vroeger, leef ik veel meer eigenlijk nu. Dus uh, eigenlijk is het ook zo een beetje dat... Al die andere mensen misschien wel een beetje te veel doen. Uh, in ieder geval, van, van, van bepaalde dingen doen ze te veel, vind ik dan. Van, van, bijvoorbeeld van, van wat voor soort dingen doen mensen nou soms te veel? Uh, spelletjes spelen met elkaar. Ja, maar dat is niet nee. leuk. Nee, precies. En daar gaat zoveel tijd in zitten. En het zijn ook altijd dezelfde spelletjes, gewoon... Deed weer opnieuw. Z zullen we doen wie de jongen. beste is. <laughs> nee, niet wie de beste. Maar het soort spelletjes wat ik bedoel, is de spelletjes vanuit je, vanuit je issues en je beperkende overtuigingen. Eigenlijk ben je dat de hele tijd met elkaar aan het uitspelen. Ja, maar wat Zo heb je van, nou aan beperkende overtuigingen? Nou, dat maakt het leven leuk beperkt. <laughs> Oké, okay, dan heb je een heel beperkt leven, je doet dus heel veel dingen, zodat je maar nergens aan hoeft te denken. Dat lijkt me heel nee, saai. Guus, die overtuigingen gaan altijd over liefde, over geliefd zijn. Nou, ontstaan... ik, ik hou van je. Sst, uh, oh, het is op de radio, sorry. Uh, wacht even, ik kan dit er misschien nog uitknippen. Nee, niet doen. Dat is juist mooi. Dat vind ik zo fijn om te horen. Oh, oh, Oké, okay. nou, ik knip het er niet uit. Ik laat het gewoon in staan. Mooi. Maar zal ik eventjes juffig uitleggen over die overtuigingen? Leg jij het eens even juffig uit. Dan, dan, dan, dan ik even... ga ik even heel keurig netjes zitten. Goed, zo doe ik even mijn juffenpet op en dan uh, overtuigingen. Ze ontstaan dus in het begin van je leven omdat, ah oh shit, dan krijg je zo'n black-out. Blijkbaar is het niet de bedoeling dat ik in mijn juffenmodus ga. Oké, okay, juffenmodus uit. Klik. <laughs> juffenmodus uit. Nee, maar het gaat over liefde. Wie weet, je, wie weet er nou werkelijk wat liefde is? En uh, onze ouders wisten dat allemaal niet, dus wij hebben het allemaal niet geleerd. We hebben allemaal geleerd dat liefde komt onder voorwaarden. En omdat je als kind niks liever wilt dan uh, geliefd en welkom en gekoesterd worden, um, ga je daar rekening mee houden met de voorwaarden die er zijn. Dus bijvoorbeeld, ik word alleen maar lief gevonden als. Um, nou, zeggen ze een leuke. Um, als ik altijd braaf ben, of als ik voor andere mensen zorg, of als ik uh, doe wat anderen willen. En daaruit ontstaan dus die overtuigingen. Um, over jezelf dat vind ik dan heel ja. raar ik ben dus bijvoorbeeld een kattenmens en ik, ik, ja. ik, ik houd juist van katten omdat hmm. ze precies al die eigenschappen die je net achter elkaar noemde niet hebben precies, ik hou ook van dieren omdat ze zo puur zijn, zo transparant dieren spelen geen spelletjes jawel hoor ja, maar dan een ander soort geen menselijke spelletjes Nee, nee, maar ze, ze, ze hebben wel lol met elkaar. En, en ze zitten af en toe achter elkaar staart aan. En eh, af, af en toe eh, een ja, beetje met elkaar dollen en elkaar ondersteboven gooien. Ja, dat zijn dan de leuke spelletjes. Dat is het spelen. Kijk, nou, daar ben ik dus en wel een voorstander is... van. Dat soort spelletjes ik, vind ik ook, dus wel leuk. Absoluut. Nee, spelen. Ik vind ook, het leven is bedoeld om te spelen. En om wat mij betreft om te experimenteren en, en te verkennen wie je bent en wie je kunt zijn... en jezelf dan te leren kennen en uh, ja, steeds iets anders te worden. Steeds iets anders worden? Vind ik vind het leuk, ja. Steeds meer van mezelf. Ja, maar je, je wordt toch niet steeds anders? Je blijft toch wel een beetje dezelfde? In essentie wel, maar... Als je kijkt hoe ik in mijn leven veranderd ben, ik ben nu een compleet ander mens dan uh, 10, 15 jaar geleden hoor. Uh, serieus. Ja, echt. Wat, wat, wat heb je allemaal veranderd in die tijd dan? Bijvoorbeeld mijn lijf. Oh jee. Is, is het groter geworden? Is het kleiner geworden? Is het mooier geworden? Is het lelijker geworden? Wat vind je van je eigen lijf de afgelopen 15 jaar? Nou, vroeger was ik dus veel te dik. Oh jee. Oh, en dat was doffe ellende. Ik was echt zo ongelukkig. Het kan ook charmant zijn, hoor. Vind je? Nee, ik vind, Nee, niet als iemand het zelf niet mooi vindt, dan is het gewoon niet charmant, vind oh, ik, hoor. Oké, okay. nou, je vond jezelf niet mooi. En, en nu? Nee, nu wel. Kijk. Zal ik, zal ik je een geheim vertellen, Gust? Ik ben, helemaal verliefd. Ik ben helemaal verliefd op mezelf nu. Ik vind mezelf hartstikke leuk. Kijk, nou dit is dus eigenlijk uh, het belangrijkste op deze aarde. Is, is dat je allemaal leert om verliefd te worden op jezelf. Want pas als je dat Juist. kan. Dan, dan, dan trek je het op een gegeven moment ook aan. Ja, en dan wordt het. Het leven is dan leuk en fijn. En inderdaad, ja, en ook het contact met andere mensen. Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik, ik had vroeger zoiets van, ik heb een hele grote neus en zo. Maar, maar tegenwoordig heb ik zoiets van, ik heb een hele grote neus. En dat is mijn neus. Ja. Juist. Heb jij dat nou ook ik met je buik? Je niet... Ik heb geen buik. Heb, heb je dus geen buik wel... meer? Ik heb wel een buik, maar die, die, is, uh, die is goed. oh jee. Daar heb daar hebben kinderen in gezeten, dus er zitten wat streamen op en het flubbert een beetje, maar het ja, is mijn buik. Maar, maar die kinderen hebben daar wel uh, hun tijd uh, goed besteed? Ja. Oké, okay, en, en nu ook? Nu? Ja, dus ik nu? neem aan dat ze er nu nog zijn. Ja, ze zijn nu uh, al groter, ja. En uh, hebben ze nooit gezegd van. nou, mama, sorry voor de streamen? <laughs> nee. Maar dat heb ik ze ook nooit verweten hoor. Oké, okay. dus, dus jij of bent echt een blije mama. Uh, niet altijd. Soms ben ik een chagrijnige mama. <laughs> maar over het algemeen ben ik wel heel blij met mijn kinderen, ja. En, en jouw kinderen met jou, hoop ik? Ja. Kijk, dat, dat, ja. dat, kijk, dat zijn nou van die mooie dingen. Ja. Het is echt ja, waar. Zou... Je, je moet eens weten hoeveel mensen dat allemaal niet meer kennen. Ik wou zeggen, lieve Gust, dit zou toch eigenlijk normaal moeten zijn? Is, dit is ook een hele normale radio-uitzending. Dit is namelijk uh, Ridder Radio. En dit is alleen maar voor hele normale mensen. Normale mensen? Ja, dus wij stellen okay. de norm en dan, uh, ja, dan glibberen okay. er wat doorheen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, oké. Okay. Nee, en normaal. Dan, dan doe het mee. Oké, okay. nou, als ik, kom als op, ik laten ik we even aan. lekker glibberen, waar gaan we heen? Oké, okay. uh, weet ik niet, wat, uh... ja, jij was van het kletsen toch, dus jij moet dat ook maar bedenken dan, vind oh, ik. ik? ik moet dan het maar meen. bedenken, want ik ben van het kletsen, ja. nee, maar ik ben van het hele serieuze gebeuren en zo, hè? Nee, weet je wat we ervan maken? Jij bent de man, dus jij ja. moet maar de weg wijzen, ik volg dan. Oké, okay, dat vind ik wel saai, maar mag ik jou niet een keer volgen? <Siegelen> zeg maar waar je heen gaat. Ik, ik ga met je mee. Ik, ik loop wel graag voorop, maar dan vind ik het niet zo fijn als andere mensen achter me aanlopen. Weet je, dan heb ik. Het dat dat dat is dat wel dat apart gewoon... als je graag voorop loopt, maar je hebt niet graag dat mensen achter je aanlopen. Hoe kan nee, je dan ooit dat voorop dat ze... lopen? <laughs> ik heb liever dat ze gewoon hun eigen voorop zoeken, of dat ze naast me lopen of met me mee of zo. Oké, okay, ik, ik, ik dat... blijf naast je lopen. Wa waar gaan we heen? Ja. Um, linksaf. Oké, okay, ik, ik ga met je mee. Ik weet niet waar links is, dus ik grijp even je hand beet. Is goed. Ik weet niet of ik je linker of je rechterhand nu beet heb, maar ik, ik, het voelt wel lekker. Oké, okay, ja, ik sta nu... Oh, de... Ja, oké. Okay. We gaan ergens naar... Ik zie dat het daar blauw is. Allemaal mooie kleuren blauw. Wauw. Ik, ik zie er ook allemaal kleine lichtjes in. Gaaf. Zie je, zie, je, zie je niet die kleine lichtjes daar uh, een, een beetje bovenin? Ja Wat, wat zouden dat voor lichtjes zijn? <laughs> uh, het zijn jouw lichtjes, dus jij moet de betekenis weten Het blauw is van mij ja, maar ik, ik, ik, ik ben dus iemand, ik geloof niet zo in betekenissen Nee, ik ben nee. alleen maar betekenis All Alleen maar betekenis ja, zouden we dan wel of niet een goed stijl zijn, denk je? Ja, volgens mij wel. Dat vult elkaar hartstikke goed aan. Ah oh ja, dat is, waar, dat is waar. Waar ben jij dan van? Ik, ik, ik ben van dat ik dingen zie... en dat ik het voor de rest ook nooit probeer te begrijpen. Ik probeer het ook niet te doorgronden... maar ik probeer het wel door te geven. Net zoals dat ik aan jou zei van... nou, we staan hier nou voor dat ontzettend mooie blauw... en ik zie daar die hele kleine lichtjes bovenin... en nou... Ja, ik zie de betekenis dus niet, maar jij wel. Nou, ik wil meteen weten van waarom zijn die lichtjes daar en wat betekenen ze, wat zit erachter? Uh, nou, die lichtjes zijn daar gewoon eigenlijk niet, want het is een radioprogramma en, mm. en, en jij bent niet waar ik ben. En we, we proberen alle twee ons voor te stellen wat wij zien. Dus stel je nou even voor wat ik zie. Ja, dat ben ik al Oké, okay, dan stel ik even voor wat jij ziet. Jij ziet dus alleen maar blauw zonder lichtjes. En ik hmm. zie blauw met lichtjes. Ja, ik zie wel jouw lichtjes nu hoor. Oké, okay. nee, dat, dat bedoel ik. Kijk, dat is het mooie van radio. Mm -hmm. Dat je gewoon even de tijd kan nemen en gewoon even voor je uit kan kijken. En dan zie je ineens... Een hele mooie blauwe gloed. Ik, ik zou niet eens weten wat voor kleur blauw het is, zo mooi. Als, als deze kleur blauw ooit een keer in de winkel ligt, dan koop ik de hele winkel weg. Oh, je krijgt bezoek hoor ik. Blijkbaar ja. Je, je goed, bent... goeden, goedenavond. Hé, hey, hey, hey, meneer Marcus, hey, hey, hey. U, u, reflecteert u reflecteert het geluid. Is er, ook, oh, is er iets niet goed, uh, Guus? Uh, uh, ja, je, je bent... Uh, uh... Nee, nee, nee, nee. Oh, wacht, ik ga even kijken wat ik aan kan doen. Oké, okay, nou. Het okay. is dus, dus net zoals Tommy, dan moet je even een kruisje door je microfoon zetten. Nou, dat, dat gaat hij nu Oh nee, dat gaat hij niet oh. uitproberen, dat hoor ik nu. Oh, nu wel. Nou, kijk, ja. daar zijn we weer. Hallo? Ik ben er nog, hoor. Ja, nee, nee, nee, maar daarom, maar die, die, die lichtjes, ik, ik zie ze steeds meer knipperen. Ja, er komen ook steeds meer mensen, gezellig. Ik zit echt dan ademloos te luisteren van wie zijn dat allemaal? Nou, dat, dat zijn mensen die gaan zich er ook mee bemoeien. Maar die moeten even hun geluid goed instellen. En de, de, de ene nee, die de heet, de Marcus, heet Marcus. En, en de andere heet. De, en de andere heet. Ja, precies. Marcus, ja, heeft, precies, nog steeds, Marcus uh, heeft nog steeds. Uh, zijn dingetje niet, zijn goed. dingetje niet goed. Marcus heeft een heel leuk dingetje hoor, maar, maar dat is dingetje, niet, voor maar op de radio. niet voor op de radio. Marcus? Marcus? Mandy roept ook eens wat Mandy dat we. Ja, ik, ik, ik ben er. Uh, zonder echo. Zonder, nee, met oh nee, echo. Ik echo nu ook. <laughs> ja, maar, nee, maar dat, dat, dat is Marcus dus. Dit, dit zijn dus uh, van, van die leuke bellers. En, uh, die, die, die zijn nog even aan het stoeien met de in, installatie, zal ik maar zeggen. Oké, okay, gezellig. Maar mijn lichtjes maar, krijgen maar nu lichtjes, ook allemaal kleurtjes, lichtjes, trouwens. kleurtjes trouwens. En, en is, Marcus geeft nog steeds uh, geluid. <laughs> Maar daar heb, voor, daar heb ik een trucje voor. Want ik kan Marcus ik gewoon kan even uitzetten. Van. Dat is uh, Marcus en die is nu is gewoon uit. Rustig. Zo. Nou kan Marcus alleen nog maar via jou houden. Um, Oké. Okay. Maar ik echo nu toch? Jawel, want uh, er komt gewoon iemand anders bij die denkt ook dat het leuk is om te echoen. Dus... Hallo? Uh, Jaap, je echoed net zo hard als Marcus. Arnie. Dus uh... Misschien mo moeten we met z'n allen een liedje zingen, dan klinkt het me. Oh, oké. Okay. Uh, noem een liedje, ik zing mee. Ik, ik ben een volger, hè? <laughs> ik merk het, ik, ik, merk het. ik, ik moet echt uit, gaan uit, uitkijken, uitkijken wat uitkijken ik ga zeggen. <hums> ja? Ja. Kijk, Jaap die ergoot ja, ook ja, nog steeds oké, lekker mee. ik ook nog steeds lekker mee. Nou, dan moet ik uh, mijn koptelefoon maar even opzetten. Uh, dan. Zet je koptelefoon maar even op, dat is een stuk beter. Ja. Oké, okay, nou, ik heb de koptelefoon aangezet en de luidsprekers staan uit. En, en nu? Wel beter. Wacht even, dan moet ik even wat ja, zeggen of en... ik... Me Hallo, mag ik even mezelf terug horen? Nee, ik hoor mezelf niet terug, dan gaat het goed. Oké. Okay. <laughs> Nou, we, we hebben dus Mandy aan de telefoon. Ja. En, en Mandy, eh, die is ontzettend veelzijdig. Veelzijdig? Ja, vroeger had ze nog veel meer zijdes. Maar, maar die zijn er inmiddels af, heb ik net begrepen. Ja. Oh ja. Ja. <coughs> Toch? Ik ben nu dun en veelzijdig, ja. Je, je bent nu dun okay. en veelzijdig. En, en... en ook meer geslepen, want ik, moet nu, ik zie nu zo'n diamant die dan uh, in allerlei facetten ik ben ook nog mooier geslepen vind ik zelf dat doet het leven, hè? dat gaat vanzelf en het leven maakt mensen dus mooier eigenlijk ja, vind ik wel ik, ik ken zoveel mensen die zien zo tegen het leven op, omdat ze denken dat het alleen maar steeds moeilijker wordt ja, dat is hè dat, dat vind ik ook het jammere is het is dat leven moeilijk. Het leven. Kijk, het leven. Nou, nou piepen ze niet meer terug. Uh, heren. Ja? Uh, wij, wij, wij hebben dus Mandy aan de telefoon. En uh, kunnen jullie je even beleefd voorstellen? Dat is, het is wel zo netjes. Uh, dat kan altijd. Nou, ik ben Jaap van Jaap uit Den Haag. Dag Jaap. Hallo Mandy. Dag Mandy. <laughs> en waar komt Mandy vandaan? Ik woon in Den Bosch. Ook al in Den Bosch? Oh. Wie nog, wie jij ook dan? Wie nog ja. meer dan? Veel <laughs> Ge Brabant, als, uh, op de Radio. <laughs> ja, dat zijn gezellige mensen. Ja, heeft al van mij wel weer ja. al. Ik krijg uit ervaring dus. Uh... Ik dacht je, uit Den de Haag komt. Ik kom uit Den Haag, ja. ja. Nou, Nelly komt toch ook uit, uit, uit Brabant. En uh, Sunset, en uh, wie nog meer, Linda. En mama uit Brabant. Hij ja, zit nu op, uh, niet op uh, Teamspeak. Ja, we zitten op Teamspeak inderdaad. Ik zeg dat. Die is niet op, uh, op Teamspeak nu. Nee, die zit er nu niet op. Die zit er misschien mee te luisteren. Hé, hey, hey, hey, maar heren, ik zit nog steeds met die lichtjes. De ja, kunnen jullie even meekijken? Want Mandy en ik, die liepen net ergens. En het was heel mooi blauw. En ik zag bovenaan wat lichtjes. Het duurde even, maar toen zag Mandy de lichtjes ook. Nou, maar ik wou meteen weten wat ze betekenden. Precies. Mandy, die ja. zoekt dus van alles de betekenis. Kijk, dat is weer lichtjes. Wat, wat zei je, Tommy? Je, je moet altijd even wat beter... Oh, sterren. <laughs> sterren, of niet? Dat zou kunnen. Weet ligt logisch niet, meneer... Kees. Ja, ik, ik, ik weet niks van sterren, joh. <laughs> weet je, ik heb ooit een keer... heb ik op school gezeten... en toen hebben ze me geleerd... Ja. dat als je door een telescoop kijkt naar de sterren... dat je dan terugkeek in de tijd... Ja. Nou, en, en daaruit heb ik zelf geconcludeerd dat als ik terugkijk in de tijd, dat alle lichtjes die ik daar zie, dat is eigenlijk de zon zoals die toen was. En dus betekent dat dat als ik goed zou kijken, kan ik ook mijzelf zien zoals ik toen was. Ik kan eigenlijk alleen maar... Uh, ...vooronderstellen dat er een heelal is. Maar ik geloof het dus niet... ...want ze hebben mij op school echt geleerd... ...dat je dan terugkijkt in de tijd. Ja, sowieso. Dat heb ik ook uh, wel eens geleerd, zo. Uh. Is dat, dat uh, dan wel... Je... Hoe, hoe ver je kijkt in de kosmos... ...hoe verder, hoe dieper je in het verleden komt. Want die sommige sterren zijn er misschien al... ...honderd jaar niet meer. Ja, maar de zon is gewoon een ster... Ja, maar ik zeg echt ja. daarbij. Ja, ja. Nou, maar volgens mij, hè, het... want ze hebben de afgelopen week dus ook ontdekt dat er dus wel duizenden planeten zijn die gelijk zijn aan de aarde. En ze snappen ja. het echt nog steeds niet. Ze zien gewoon terug in de tijd. Je ziet gewoon duizend keer misschien, honderdduizend <lacht> keer met een hele goede telescoop, misschien wel een miljoen keer de aarde terug. Ja, kan. Dat ook dat niet? Dat zou, dat zou heel goed kunnen ja. Nou, ben jij wel eens dan verder geweest als de aarde? Nee, nog nooit. Ik ben nog nooit. Ik ben nog nooit geweest zonder <grijg> dan. Uh, ja, wat was dat voor een ding? In Parijs was een flat van 62 verdiepingen. Hooga ben ik nog nooit geweest? Nee, maar het schijnt dat wij met z'n allen op de aarde dus heel hard door de ruimte heen vliegen en dus eigenlijk op allerlei plekken komen waar we ons niks van herinneren. Hoe wil je? Nou ja, net zoiets als dat de aarde rond is. Zo plat als een pannenkoek. Ja, als je er over loopt, dan lijkt het inderdaad zo plat als een pannenkoek, ja. Want, ja, behalve ja, is... in de Alpen. In de Alpen heb ik het gezien. Dat... En in de Himalaya viel het ook ontzettend tegen. Die pannenkoek, ze kunnen ze daar niet echt lekker bakken, hoor. <lacht> <lacht> Mijn pannenkoeken daar gegeten, ja. Ik ben daar geweest dan. Ik ben overal geweest eh, waar ik moest wezen. Maar, maar ik hoor Mandy niet meer en ik, ik had zo'n lekker gesprek met Mandy. En ja. ja, weet je dat komt? Jij gaat richting wetenschap en het is niks van mij. Oh nee, maar dit is helemaal geen wetenschap. Dit, erger nog, ben, het is allemaal kennis en het is allemaal het tegenovergestelde van de wetenschap wat ik vertelde. Dus het, het is okay, leuk. Het is, het is namelijk is allemaal, aan de ene kant is het allemaal waar. Een pannenkoek is echt plat. Ja. Mm -hmm. en, en rond. Net zoals de aarde. Dat is allemaal waar dus. Maar het is ja, geen wetenschap. Mijn, ik... Guus, ik heb mijn eigen definitie van, waar, van waarheid. Oké, okay, vertel jouw waarheid. Want die wilde ik eigenlijk weten. Alles wat ik zelf ervaar... Dat is waar. Dat is mijn waarheid. Oké, okay, doe je ogen dicht. Ik ga je nu even kriebelen. Doe je ogen dicht. Ja. Hij haalt op, man. Nee, Tommy, ik ben jou niet aan het kriebelen. Ik ben Mandy aan het kriebelen. Nou wordt ik wel erg verwarmd. Hij, hij kwam bij het verkeerde terecht. <laughs> oh jee. Nou, Mandy nog een keer. Doe, doe je ogen dicht. Ja. Ik... Ik kriebel je even ergens. En doe je ogen echt even ja. helemaal dicht. En ik kriebel heel zacht, niet op een enge plek gewoon. Maar ik kriebel er wel heel eventjes. En ik ben benieuwd ja. of jij weet waar ik nu kriebel. Op mijn rug? Wauw. Heb jij zo'n ontzettend zachte rug? en helemaal zacht oh, mag ik even wat verder kriebelen? <laughs> nou GUS zitten we niet ja, in het verkeerde programma zitten we niet in het verkeerde programma ja het is, mooi, is een, is een die, fijne die. vorm van spelen <laughs> Oké, okay, maar dit kan dus allemaal met de radio mm. he, he, Maar ik, ik heb zo'n idee dat jij nog veel meer te vertellen hebt En nog veel meer in je Mars hebt Ja, dat klopt uh, Mars is ook <laughs> mijn planeet Nou, Tony heeft in ieder geval ontzettend lol, en dat is altijd leuk. Maar, maar Mandy... Mars, kan je eten. Mandy, hallo, ben je er nog? Ja. ik ben er ook, Mars, ik kan lopen! Dit is leuk, hè, met al die mensen. Ja. Ja, ik ben heel beleefd opgevoed, hè. ik praat niet door anderen heen, nee, dus maar, ik Ben je ooit wel eens zo in het openbaar gekriebeld? Dit is toch niet openbaar, dit is radio. Oh, dat is niet openbaar natuurlijk, nee, sorry. Nee, dat vind ik niet openbaar. Dit is niet openbaar. Nee. Oké. Okay, uh... voor, voor wat betreft kriebelen niet, nee. Nou, maar ik, ik kan heel openbaar kriebelen op de radio hoor. Ja. Ja, ja. Maar dan moet je ik wel weer van... je ogen dicht doen, want anders werkt het niet. Ik... Ik word er nou wel een beetje verlegen van, hoor. Oké, okay, nee, maar dat, dat is juist leuk. Want het, het grappige is eigenlijk bij Ridder Radio... is eigenlijk de bedoeling dat je gewoon een beetje uh, leert kletsen. Nou, uit mezelf ben ik eigenlijk best wel een hele stille jongen. Maar geef mij een microfoon. En ik, ik, ik ben ongelooflijk ineens helemaal niemand anders. Maar het grappige is, die hele stille jongen... dat is diezelfde jongen... En in dat hoofd van die stille jongen gebeuren dan al die dingen die hij dan niet durft te zeggen. Omdat hij dan denkt, misschien schop ik tegen het verkeerde been. Nee, je weet nooit tegen welk been je moet schoppen. Maar dat is toch juist leuk om te schoppen. Hey, een, een beetje schoppen is wel leuk, maar ik heb altijd van die schoenen met stalen neuzen. En dat schijnen ja. mensen dus minder eh, op waarde te kunnen schatten. Ja, precies. Auw! Auw! Hier! Dat doet sterk af, zeg. Nee. Ai, ai, Zie je, het ai, gaat ai. helemaal verkeerd. Ik schop gewoon weer de verkeerde kant op. Ik had Mandy willen schoppen. Ah. Mijn scheenbeen. Auw. Valk kom ook man, <lacht> Nee, maar dat is juist het mooie. Kijk, maar, ik, ik ben niet alleen maar gewoon een vuile klootzak. Ik ben gewoon nog een idioot en een teringlaaier en een hufter en een boerenlul. Ik, ik ben eigenlijk gewoon alles in één. Ja, ook veelzijdig, hè? Dat is ontzettend veelzijdig. En je, je moest eens weten hoeveel moeite sommige mensen doen, hè? Zo, ik heb het gewoon als gave. Ik, ik... ik heb het gewoon gekregen. Ik... ik maar Guus, dat heeft toch iedereen, dat iedereen heeft toch een heleboel aspecten van zichzelf? Nee, nee, nee, de meeste mensen die denken van zichzelf, dat ze gewoon alleen maar zo zijn. Ja, maar dan hebben ze zichzelf zo gedefinieerd, maar dat wil niet zeggen dat ze dat alleen maar zijn. Uh, maar... Ja, Guus. Ja, dat is weer een hele moeilijke, dan zijn ze niet zo, terwijl ze het wel denken... Ja. Zou ik je nog sterker zeggen, volgens mij zijn een heleboel mensen bang eigenlijk voor wie ze echt zijn en allemaal zijn. Dat had ik ook, maar ik heb uiteindelijk alle spiegels uit mijn huis gegooid en ik heb er geen probleem mee mee. ja. <lacht> <lacht> ja, het... meer mee. Nee. Ik kan nooit meer spiegologieën doen, uh, dit boek. Hey. Ja, toen was het stil, hè? Ja, zeker. Is, is Guus nou weg? Nee, nee, Guus is er wel. Maar ik denk... Oh. Uh, jaap en nee, Tommy zo en zo zijn er niet voor niks. Die, die willen ook wat vragen aan Mandy. Nee, nee ik heb tegenlicht gezien, Guus. Ik, uh, ik Als ik in tegenlicht kijk... Dan heb ik net zoiets als dat ik naar de zon kijk. En het grappige is dat als ik me besef nee. dat de zon alle energie geeft die wij hebben. Dan kijk ik eigenlijk in welke lamp ik ook kijk toch recht de zon in. Nee. Niet? Dus dat is nou net wetenschap die wel waar is. Hallo, hallo, hallo. Wilp wil op gamma ligt. Nee, nee, nee. Dat is van die mensen met een kluis. Nee ja, ja. ja. Een nou, ik, zaadbank. Ik, een zaadbank. Oh ja. ja. Ik, ik vind het zonde als je zaad op de bank zet, want het rendeert niet. <laughs> Tussen <tus> dus, uh, niet gezien, die uh, bank. Uh, nee, ik weet wel. Het gaat over een bank in Spitsbergen. En dat is uh, ja. onder andere eigendom van Heineken en van Monsanto en van Syngenta en van allerlei ja. hele interessante bedrijven waar ik eigenlijk, uh, ik, ik ben eigenlijk hun concurrent zal ik maar zeggen. En dat, dat is juist leuk, want uh, ja. om concurrent te zijn van iemand met heel veel geld, is, is juist leuk om te laten zien hoeveel je kan met geen geld. Wauw. En, en zodoende ben ik er nog. Maar de enige andere die er in Nederland nog was, die hetzelfde deed wat ik deed, die is gevlucht naar Zweden. Had je in Frankrijk, had je mensen die deden dat ook, die zijn gevlucht naar India. Nou, het is echt te gek, maar ik zit hier nog en ik heb nog een lol over. Ja. En ik was eigenlijk met Mandy aan het praten hoor. Ja. ja. Nou hoor. Ik ga dan praten met Mandy. We doen even, Guus we doen even een bruggetje naar dat zaad wat je dan er zorgvuldig uh, bewaart, de veelzijdigheid daarvan Nee je bewaart het juist Want, niet, je moet het juist gebruiken, zaad is, is om maar... te gebruiken, nooit doen wat Onan deed, gewoon zaad moet je gebruiken ik uh, zie even de betekenis uh, in uh, dat het ook een metafoor is voor uh, de mens en jezelf zijn en al die aspecten waar we het net over hadden. Oh, nou mag je. Die moet je ook niet uitroeien, die moet je ook laten bloeien, vind ik. Precies, en daarom heb ik een tuintje met allemaal bizarre andere leuke, gezellige en fijne en rijke, arme en dikke en dunne mensen. Ja. Juist. Eigenlijk verzamel ik eigenlijk mensen, maar dat moet je niet te hard zeggen, want het is op de radio, hè. Ik wou net zeggen, vol, volgens mij doen wij eigenlijk hetzelfde, Guus. Jij op jouw manier en ik op mijn manier. Ja, da daarom wilde ik eigenlijk met jou praten, maar, maar ze willen allemaal meepraten, maar ze vragen je helemaal niks. Nee. nee. Miss, misschien zijn er ook wel mensen die sterrenzaad verzamelen. Uh, sterrenzaad. Eh... Uh, ik, ik, ik ben even aan het nadenken nu. Hè? Dit, dit is voor mij is net iets te wetenschappelijk. Ben ik bang. Of, of uh, maanzaad. Maanzaad. Nou het, het, het is heel grappig. <tie> maar Dat je het zegt. Maar maanzaad. Dat, dat, dat bevat wel drugs hoor. Hè? Ja dat is pataver. Nee, nee dat bevat wel ook drugs. Als eken? je maanzaad bolletjes eet. En je gaat sporten bij de Olympische Spelen. Dan mag je nooit winnen. Mm. Ook sterrenzaad uh, nog? Ja, maar dat sterrenzaad, ik, ik ken het niet. Ik ken wel sterrenanijs. Ja? Heel erg lekker. Nee, sterren. Ja, papa ja, pa, pa, ze niet, hè? Ja, maar we zijn met Mandy in gesprek. Hè? Jullie vragen helemaal niks aan Mandy. Ja, maar, wat moeten we vragen aan Mandy? Nou, Mandy is gewoon ontzettend lief. Is ontzettend veelzijdig en ze heeft op bijna alles een antwoord, net zoals ik. Vanwege dat we eigenlijk alle twee met hetzelfde bezig zijn. Precies. Oh, zie je. Nou, verzin daar maar eens een vraag bij, hè? Nou, ik weet wel waar jullie mee bezig zijn. Hé, succes! Een gesprek dus. het. Ik zag ook nog uh, Noetski staan boven. Hé, Sunset. Hey, hey, maar, sunset. Maar, maar hallo. Hallo. Is Mandy er nog? Ik ben er nog hoor. Oké, okay. ja. want ik, ik dacht dat ik, ik een gesprek met jou zou hebben. Mm -hmm. Oh, maar Sunset is erbij gekomen. Dat, dat is misschien wel gezellig. Sunset woont vlak bij hey. jou. Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo. Hallo. Wil je mij horen? Ja hoor, ja. We, we, we horen jou. Nou, hé, hey, hé, hey, Sunset. Waar woon je? Hallo. Hallo. Hallo. Ik woon ook in Den Bos. Oh, wat leuk! Nou, dat is weer een leuk gesprek, zeg. Moet ik me er weer mee bemoeien? Ik, ik denk, nou krijgen we de leuke gesprekken, hoor. Maar nee. Ja, nee, dan gaan we met straatnamen gooien. In welke wijk ja. woon jij? Dat is ook niet zo interessant, hè? Ik woon in witte vrouwen. Dat klinkt altijd uh, ongelooflijk spannend, vind ik. Ja. Ik woon in zo'n zo jaren zeventig wijk waar ze dan uh, de straten genummerd hebben. Dus het is één generieke naam. En daar heb je de eerste, de tweede, de derde en zo van. Dat is Den Bosch. Oh, oh, Oké. Okay. Nee. <lacht> ik, ik woon uh, op het uh, V-artsenijterrein van de universiteit. Ja, dat weet ik. Jij woont heel leuk. Ja, want jij bent hier wel eens geweest. Ja, ja niet dat... bij jou binnen, dat mocht nee, niet. Nee, dat mocht niet, nee, nee, nee, nee, nee, zo. Als je, als je al die posters hier aan de muren zou zien, je zou me niet meer in de auto willen hebben. Hoi, Je Anders gaat Ik heb even koptelefoon opgezet. Oké, okay, maar Sunset, we hebben hier allemaal hele vervelende heren aan de telefoon. Die, die niks ja. aan Mandy te vragen hebben. En eh, ik heb dus een heel leuk programma met Mandy. En eh, Mandy die, ja? die kan alles, die weet alles. En, en ja, ja op de een of andere manier, die heren die durven niks te vragen dan als je dat soort dingen zegt. Ja. Oké, okay. nou, ik, uh, ik dacht ik kom je even redden. Ik ben zo blij. Sunset is namelijk altijd mijn reddende engels. Ah. Nou, Sunset, wat, wat heb jij voor ongelooflijk leuke vraag aan Mandy? Want Mandy kan alles, hè? Ze, ze is eigenlijk medium, maar ook een rare. geweest. Medium? Maar ook een rare, toch? Ik nee, ben bij de start geweest. En, nee, de biefstuk was eraf. Oh, sorry, ik, nee. ik zit helemaal verkeerd, joh. Ik ja, ga mijn carnaval. mond dicht, man. Nooit. Carnaval, hè? Ik hou mijn mond dicht, man. Ik hou mijn mond dicht, even. Oh ja, carnaval. Ja, ik heb die foto's gezien van de carnaval. Ja, ik had uh, foto's gemaakt in de stad, want het is uh, 11:11. Ah. Ja, ja. Ja, niet nee, dat is... ik er zelf vier of zo, maar ik vond het gewoon leuk om uh, foto's te maken. Ja, ja ik ben niet van de carnaval, maar vandaag zou ik eigenlijk geboren hadden moeten worden. Ja. Um, maar het was gisteren toch? Ik was uitgeteld toch? op de 1e van de 1e. Nee, ik was uitgeteld op de 1e van de elfde. Oh, jee. En, uh, maar dan uh, ben je morgen jarig dan? Nee, over vijf dagen. Dat is <laughs> oh, ook leuk. Dan, oh, dan ben je, je. Ben je bijna uh, jarig, als, als ik ook bijna jarig ben, maar dat is al een paar maanden ja, later, maar het is wel dichterbij. dichterbij. <laughs> Zullen we het even over sterrenbeelden hebben? Dat is ook altijd zo interessant. Laten we het over sterrenbeelden hebben. Ik ben, ik ben bijvoorbeeld uh, piskes. Oh, dat is een goeie. Wat? Tenminste eens combinatie met een schorpioen. Nou, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben een weeschaal, man. Een Ja, weegschaal. ik ook. Weeschaal. Mijn vrouw is nou, ook een weeschaal. Mijn vrouw is ook een weeschaal. Wauw. Die is van 21 oktober. Ik 18. Uh... 18? <laughs> ja. Ik, ik weet er verder niks van, hoor, van uh, sterrenbeelden. Maar in de tijd dat ik heel erg desperate single was, toen was ik heel erg geïnteresseerd in de combinaties. Van, uh, dat ze dan zeggen: van het ene sterrenbeeld past heel goed bij het andere. En dat ging ik dan altijd checken of dat klopte. Nou, het klopt niet altijd hoor, vind ik. Nee, dat klopt niet. Wat, is, uh, wat is, ben jij? Ik ben schorpioen. Nee, ik jaap. ja, kan ik gelijk uh, weer. Ik ben Leeuw van Sterrenbeeld. Leeuwen en uh, Weergschaal is goed? Uh, ja, tot nu toe nog steeds, ja. Dus, uh... <laughs> je moet hem ja, met je niet vragen. Weet je ja, niet. Ja, nee, ik weet Ik weet alleen maar wat er bij een schorpioen past. De rest interesseert mij eigenlijk niet, sorry. <laughs> oh jeetje. <Ben> Wie iets <laughs> vraagt, nee, ik weet het niet. <laughs> jongen, jongen. <laughs> ik was geen. Mindy, het is jouw uitzending, hoor. Ja, jij, jij bent de baas. Oh ja. Zullen we dan eventjes over iets interessants, want sterrenbeeld is niet zo interessant om over te praten. Nee, doe eens iets interessants. Hmm. Zullen we nog even doorpraten over jezelf zijn en wat dat betekent? Nou, ik vind het heel lekker. Dus voor mij betekent het eigenlijk niks meer. Nou, weet jij dan... Nee, je was niet van de waarom vragen. Waarom... Eigenlijk niet zoveel mensen echt zichzelf zijn. Nou, omdat ze eigenlijk gewoon uh, denken dat ze zo moeten zijn als iemand anders. Maar dit is toch saai als iedereen hetzelfde is? Nou, je moet maar eens opletten. Op het moment dat je iemand tegenkomt met een bepaalde vorm gezicht of met een bepaald lichaam dan heeft hij of het juiste petje erbij... want dan heb je een een of andere popster... die ziet er zo uit... of een een of andere filmster... die ziet er zo uit... maar mensen, op de een of andere manier... zelfs al willen ze het niet... gaan toch lijken op diegene waar ze op lijken... want er zijn eigenlijk maar een paar plaatjes... waar je op kan lijken. Ja, van die archetypes. Ja, ja ik, vind uh. dat, ik vind dat jammer... Ja, ik, ik vind het ook heel jammer. Ik probeer juist altijd om gewoon zoveel mogelijk nergens op te lijken. sorry <laughs> oh, jij <goed. laughs> Dat gaat prima. M Mandy, waar, waar, waar lijk jij op, denk je? Op mezelf? Nou, precies. Dat vind ik dus het mooiste lang. antwoord. Ik, ik, ik, ik hoop dat Tommy ook... Uh, Hoopt dat hij lijkt op Tommy? Nee, want Tommy lijkt nee, helemaal niet nee, op Tommy. Nee, die nee, Tommy. die nee, lijkt op Onno. Ja, niet zeggen. <laughs> jij bent meer uh, Daan op lijken. Ik, ik, ik lijk wel een beetje op Daan. Dat, dat, dat klopt niet helemaal, ja. want Daan is kaal. Ja. En, en Daan heeft ook een hele grote ja, snor. Huiselijk bedoel ik. Maar, maar, maar Sunset, die heeft bijvoorbeeld stor, geen stor. snor. En op, op wie lijk jij? Oh jee, heeft Sunset oh, wel eens, nooit in één keer? Sunset? Hallo? Wat zie je Ik vroeg, ik heb, uh, op, op wie geval. lijk jij dan? Ik heb net even gekeken. Wie ik lijk. Ja, op wie ja. Uh, lijk jij? Op mezelf. Kijk, nou zie je, Sunset is ook gewoon iemand die, die lijkt ontzettend op zichzelf. En dan kunnen we en nog Mark, even een vraag aan Marcus. Op wie lijkt jij Marcus? Ja. Ma Marcus horen we nu niet. Dat, dat moeten we even regelen dan. Dan moeten we even weer terug uh, dit omhoog doen. Net zolang tot we Marcus hebben. Ja, dit is Marcus. Marcus, wat zei ja. ja, ik denk dat ik hetzelfde antwoord heb als uh, Sunset. En, en, en jij lijkt dus op Sunset. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, ik, ik. Zelf, hè? Ik zou niet weten op wie anders. Oké, okay, jij, jij lijkt op mij. Hey, en Willem! En Jaap, op wie lijk jij? Uh, ja, ik denk dat het voor mij hetzelfde antwoord is. Ik lijk ook op mezelf. Oké, okay, dan, dan wil ik het ook van Willem weten. Willem, op wie lijk jij? Hé, hey, Willem! Hey! Oh, Willem. Hey! hello. Hey! Willem. Hey, uh, uh, hey! Ja! Oh, uh, oh. Oh, op wie ja. lijk ik? Ja! Hi, Jaapie! Op ja! Uh, ik, uh, ik lijk op Sinterklaas. Ah, Oké, okay. en uh, uh, hoe, hoe, hoe is het met Sinterklaas op het ogenblik? Ja. Zonder baard, hè? Zonder baard, hè? Ja. ja. Dat kan toch wel. Ja. In, incognito. Ja, incognito, hè? Incognito. We, Sinterklaas Sinterklaas incognito. Sinterklaas. we, we krijgen dit jaar ook Zwarte pieten zonder oorbellen. Dus een Sinterklaas zonder baard past er wel bij. Ja. Ja, zeker. Absoluut, joh. Absoluut. Dus, wow. maar, maar ik was dus in gesprek met Mandy... En, en toen kwamen er ineens kadoen, allemaal kadoen. mensen, die, die kwamen er allemaal bij. En, en we zijn met Mandy zo ver gekomen als dat we lijken op onszelf. Precies. <laughs> maar, maar ik wil je even Mandy... Dat dat eh, Man oh, mag ik je even Mandy voorstellen, Willem? Ja, klaar. Nou, Dag Willem. Ho hoor je Mandy ook? Hi Mandy. Dag, ja, dat was de... Dus... Hm? Want, want Mandy is ongelooflijk lieve schat. En uh, ik, ik wilde er eigenlijk gewoon interviewen over, over, over, zi over haar, zichzelf en over mij. En uh, daar is helemaal niks van terechtgekomen eigenlijk. Nee, want je praat er steeds doorheen. Nou, oh, dit <laughs> is het. <it. laughs> oh. <laughs> <is a> <laughs> ik, ik had dat ook helemaal niet in de gaten. Hè. Ik, ik denk de hele tijd van... Ja, uh, er zegt niemand iets, maar mis misschien was dat wel het, het diepere gesprek wat ik met Mandy had. Ja, lieve ja. mensen, mevrouw Ingrid, zeggen jullie allemaal wel ter rust. Dat doe ik helemaal niet zeggen. Nou, goed, wel. Geef rust, geef rust. Doei. Zal het ah, niet? Wel ter rust, niet? Rust, schatabout. Zwaar Heerlijk. Oh. <laughs> ja, nou. maar, maar ik zat dus zo in, in dat gesprek met Mandy. En uh, we waren op een gegeven moment bij een, uh, een helemaal blauw uitzicht. En er waren op een gegeven moment lichtjes bovenin. En uiteindelijk... Uh, Is het, weer, uh, weet ik het Hoe ging dat nou ook hey, weer I verder? Gekriebeld? Oh ja, ik heb, ik heb Mandy nog gekriebeld ook. Allemaal de groetjes terug van Ingrid. Dank je wel. Nee, Dank je wel. Allemaal de groetjes terug van Ingrid. Thank you. Thank you very much. Je hebt trouwens ook een liedje over Mandy, hè? Twee, zelfs. Dat een van Barry Manilow of zo. Ja, oh, Mandy. En eentje van Ten 10cc. Maar die van 10CC is leuker. Dat is I, Mandy, Mandy, Fly Me. I, Mandy, Fly Me? Fly Me, ja. Die wow. past heel goed bij mij. Ja. Beter, beter dan dat zei van uh, Barry Manilow. Oh ja, oké. Okay. Uh, oh, I want to fly you. <laughs> ik Mandy. Kan goed, ik kan goed Let's vliegen fly, en ik vind het yeah. leuk als mensen meevliegen. Tuurlijk, Fly Eerlijk. with me. <tie> heb ik nog een liedje van... Hoe uh, doe? computer. Die heet uh, Advertis, dat is uh, housemuziek. Dat nummer heet Fly with me. Een heel nee. mooi liedje. Die kan je vinden op je amendo. Allemaal rechtervrij. Hé, hey, hey, maar Jaap, we, we zijn met Mandy in gesprek nog, hè? Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Ja, Slaag um, me to the moon. <laughs> nou, Mandy, <laughs> waar kom je vandaan, Mandy? Ik woon in Den Bos. Den Bos? Ja, ik kom uit Eindhoven, maar ik woon nu in Den Bos. Waar in den Bos? Uh, hoe goed ken je den Bos? Ik ben geboren in Den Bosch. Echt waar? Ik woon Echt waar, op de, Ik woon op de Buitenpepers. Weet je wat? wat het is? De Buitenpepers? Buitenpeper, bij de Rompert. Oh, daar. Oh, daar. <laughs> Voor Den Bosch is dat <laughs> vrij redelijk, hoor. <laughs> Toch? Ja, nou, uh, ik, ik kom, uh, ik kom uh, uh, van de plek waar Sunset nu ook woont, de Muntel. Oh, dat is leuk, maar dat is vlak bij mij. Je vliert. Dat zei ik toch al. Ja. Dat is leuk. Het is een leuke plek. Ja. ja, zeker. Zeker. Ik ben er pas nog geweest. Nou, goed. volgende keer kom je bij mij koffie Van. drinken. <laughs> dus vanaf nu is het. De Op de Romperts. Ja. De Romperts. En waar, waar, waar ligt het ongeveer, de Romperts? probeer dat eens uit te leggen. Uh, jeetje. Jeetje, ja. Als, precies, je vanuit jeetje. De, als je vanuit de munt, hoe heet dat, uh, dat parkje met dat watertje. Ja, dat is... Als je, als je nee, daar nee, langs nee, gaat. De, de ijzeren vrouw. Ja, precies. Als je, dan kom je op zo'n uh, verkeerspleintje waar zo'n leuk, uh, leuke beer van banden staat. Mm -hmm. Een streekwerkje. Ja. Daar ga je oh. rechtdoor en uh, daar is het eigenlijk de graafs weg. de Graafsweg. weg. Nee, dan ga je de andere kant op. Oh, de andere kant uit. Oh, je nee, gaat echt richting... naar het noorden. het noorden, ja. ja. Richting, richting de, de Bruistersingel, eigenlijk. Oh, ja. ja. Oké, okay, nou dan ben ik Je vraagt goed. nu wel veel van mij, hoor, trouwens. Want ik ben niet zo uh, geografisch uh, goed onderlegd. Nee, maar... schat, ik vraag ik ontzettend veel van je. Uh -oh. Weet je, de volgende keer dan... De volgende keer pak je je tomtom -tom en dan doe je mijn adres en dan... Uh... ...brengt hij je daar? Kijk, daar, sorry... Ik dacht... Daar hebben ze die dingen voor uitgevonden, heel fijn. I know, I know, I know. <laughs> en sindsdien hoef ik me ook niet meer uh, bezig te houden met plattegronden en... Uh... Nee, nee, nee, nee. Alhoewel, op je TomTom -tom heb je ook plattegronden, hoor. Ja, die, die gaan dan zo leuk mee. Ja, precies. Ja. ja maar het is geweldig. een fantastische nou, uitvinding. Ik, ik heb, uh... Ik, heb toen een, ik had eerst een, ja, een andere TomTom, -tom, een ander merk was het dan niet echt een TomTom. -tom. En oh, dat ding, dat op een gegeven moment uh, viel dan de verbinding steeds weg. En toen heb ik een echte TomTom -tom gekocht uh, afgelopen zomer. Nou, geweldig ding is dat. Uh, perfect. Nou, ik heb, nog, ik heb nog steeds een van de allereerste naviga navigators, zoals dat heet toen, mm -hmm. dat heette toen zo. In mijn auto zitten, die ziet er ook uit als een, als een radiootje. Okay. En er zit ook, er zit ook geen schermpje bij, alleen een heel klein schermpje in het midden waar je normaal de radiozenders op ziet. En dan zie je dan een pijltje rechts of links of een. een rotonde, weet je wel. Een met meer niet en een stem, dat is alles. Oké. Okay. Een nou, JVC, een JVC. En die heb ik nog steeds. zal... Okay. Die, die hebben we al, al misschien al 15 jaar, zo'n beetje. Dat ja. is zo lang dan. Ja, dat duurt nog steeds. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Nou zolang die nog goed werkt. Ja, toch? Ja, precies. Ja. En je Heb je dan de, stem... de updates? Wat? Hm? Updates krijg je. Updates? De, de updates. Updates. Update. Oh. updates. Ja, je moet. Je moet om, de, om het twee jaar koop je een nieuwe CD. Twee CD's. Dat is wel lekker. En dan, uh, dan is hij bijgewerkt weet je, voor alle nieuwe rotondes. En nou, alle veranderingen. je? wat? Ja. Dus je moet er ook een CD in stoppen. Weet je wel? Dus als je bijvoorbeeld oh naar my, Dingen gaat, oh naar, naar uh, Frankrijk, dan moet je er een CD in stoppen. Een nieuwe CD, oh. twee CD's. 21. en twee. Oude ja, ouderwets, ja, Heel ouderwets. Ja, heel ouderwets. Als het goed werkt, maakt het toch niet uit of het ouder... ouderwets is? Maar het werkt toch Ja, precies. Nou, is toch mooi? mag toch ook wel ouderwets zijn, of niet? Nee, tuurlijk mag dat. Ouderwets. Als het maar werkt. Ouderwets. Kom, wat leuk dat Mandy er is, hè? Uit een bos... Ja, dat vond ik dus ja, ook. Willem, weet je wat zo leuk Ik weet niet, ge, weet je wat synchroniciteit is? Uf, synchroniciteit, ja. Ja, het grappige is dat de afgelopen weken um, kwam jij verschillende keren langs in, de synch in mijn synchroniciteit. Oh. En, en nu praat ik met je, dus dat vind ik Kijk. heel erg leuk. <laughs> ja, zo werkt dat, hè? Ja, ja, het precies. is wel allemaal nep, hè? Het is radio. <laughs> hè? Het is wel allemaal nep, het is radio, hè. Nee, het was niet openbaar. Oké. Okay. Wel echt, nee, nee. maar niet, niet... Ja. openbaar. Nou ja, ik, ik, ik ben ook niet Willem hoor. Ik ben een robot, maar, het, uh, uh, maar die, die is wel heel goed ingesteld hoor. Hij praat precies zoals uh, Willem praat. Oké. Okay. Dus, uh, maar het is, het is toch persoonlijk en hij is, hij is door Willem geprogrammeerd, weet je wel. Dus uh, mm -hmm. ja, nee, je praat echt wel met uh, een, een soort Willem hoor, toch? Maar uh, robot Willem, kun jij dan ook um, emoties uh, voelen? Kun jij boos oh, uh, worden of verdrietig? Uh, emoties, uh, even kijken, wat is dat ook weer? Um, Bijvoorbeeld boos? Uh, ik, of? ik voel me meestal prettig, uh, zeer, ja. zeer prettig. prettig. Boos, heb ik wel eens heel soms, ja dat vind ik wel leuk hoor, boos. Oké. Okay. Maar niet zoveel eigenlijk, daar geniet ik altijd enorm van. Ik denk altijd, wanneer ben ik nou weer eens een keer boos, weet je, lekker. Mm. En wat doe je dan als je boos bent? Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan loop ik hard weg en dan kom ik even later weer terug en zeg ik, Goed, wat leuk dat ik boos was. Hè? <lacht> dat komt niet veel voor, wauw. Nog een keer, nog een keer. Ja, maar wij dus uh, zitten erin, jongen, duurde dat langs hè. Oh mijn god, daar is hij. Okay. Final. Nee, hij is vol, ik kreeg een melding dat hij vol zat. Oh ja, hij zit behoorlijk vol. Ja, maar, maar nu is Tommy, het Tommy steeds, weg. Steeds vol. Nu is Tommy weg. Ja, Tommy eruit kwam. De server die was uh, te vol, stond er dus. Oké. Okay. Mm -hmm. En is, is, is de, de, de, de, ligt de, um, uh, de. Operator op bed of zo? Of, uh, is die ligt heerlijk naast mij en ik laat hem even lekker liggen. Ja, Tommy is okay. alweer weg ook, dacht ik. Tommy is alweer weg. Ja. Ja, die zal er ook niet in komen, denk ik, omdat hij gewoon te vol zit. Ik denk dat je hem aan moet passen aan de hoeveelheid de mensen die erin kunnen. Ja, ja, ja, precies. Als ja. nou, je gelukt, uh, direct tech. Hé, hey, maar Willem. Ja. Ik, ik wilde je nog steeds uh, aan Mandy voorstellen eigenlijk. Uh, ja, Mandy klank. is namelijk een ongelooflijk leuk mens. En die doet ontzettend veel leuke dingen. En ja. En die heeft volgens mij uh, gevonden hoe, hoe je gewoon, gewoon kan leven. Fijn kan leven zelfs. Fijn? Fijn. Kan leven. Ja. Fijn. Wow. Fijn. Fijn. Is dat zonder pijn? Nee, absoluut Met niet. Pijn. Nou ja, dat hoort er ook bij. Ja, precies, precies. Ja. Alles hoort erbij, alles hoort erbij. Dat is leven. Precies. Dat is mens zijn. Juist, lieve schat. Exact. En daarvoor, ik ben in ieder geval hier om mens te zijn. Ik weet niet yeah. wat, andere, wat andere mensen hier doen, maar. En ik wil. ...alles van het mens zijn ervaren... ...alles van mezelf... ...alles ja, wat juist. ik ben... ...en wat ik kan zijn... ...en ja. dat is leuk en dat is fijn... ...ja... ...ja, ja dat is heerlijk... Dat is heerlijk. Ik, weet ja. je, het, ...het leven moet ook compleet zijn... ...ja... Ben, alles, ...alles hoort erbij... ...alles... Yeah. ...ja... ...ja, ja want ik zit, ik zit altijd te mopperen... Uh, ...op die mensen... ...die zich spiritueel noemen... ...en die dan... Uh, van de liefde en de licht zijn, en die wat mij betreft een heel belangrijk stuk van het leven gewoon ontkennen en ervoor vluchten, en ik ben het daar niet mee eens, mm -hmm. want die zogenaamde donkere kant, die hoort er ook bij, ja, en, als je, en als je het alleen maar over liefde en licht hebt en zo, dan maak je hem alleen maar donker, dan maak je het alleen maar het contrast veel groter. Ja. En volgens mij doe je jezelf daar geen plezier mee. Maar ja, ik maak andere keuzes dus. Maar stel je voor dat je alleen maar uh, uh, goede films zou hebben. Met alleen maar goede mensen erin. Uh, voor die cowboys die gaan zitten picknicken. weet je wel, Die end uh, en ze leven nog langer gelukkig. Ja, daar ga je, toch niet naar, ga je toch niet naar kijken? Dat is toch saai? Nee. Dan moet je die boeken van Jan Wolkers lezen. Die, lo die lopen wel eens slecht af. Ja, nou ja al, die, al, al die schrijvers lopen slecht af. Ja. Ja, Jan Wolken zette zich af tegen zijn vader, want die was zwaar gereformeerd. Ja, weet ik. Klopt. Gedeformeerd. Gedeformeerd op misvormde grondslag. Ja, waarschijnlijk. Hij was snel getrokken vanuit het ouderlijk huis en toen is hij boeken gaan schrijven. Ja, ja, ja. Zwaar. Ja. is Willem, ik hoor ja. dat jij ook niet zo'n fan bent van religie en zo, dat soort uitingen. Religie, uh, hey, uh, nou ja, uh, ik, uh, ik uh, ja, er zijn er zoveel, hè. En ze, ja, ze, lijken, ze lijken allemaal op elkaar, natuurlijk. Eigenlijk zijn ze allemaal in principe hetzelfde. Ja, exact. Ja. ja. ja klopt. Het, het gaat meestal over de zon, hè? Ja. Ja, en, uh, over, uh, ja, ja, ik bedoel, die verhalen die kloppen, die kloppen allemaal precies. Maar, maar, het, is... het, ja. maar voordat je het weet, uh, moet je en zul je. En als, en als je dat niet doet, nou, dan zwaait er wat nee, hoor. Dan kom, kom je in de hel. De hel. De hel. boete. Een heel, heel klein, ja. ik heb echt niet zo Ik rook echt heel goed. Ja, de ja, oh. hel. je oh, maar, en dat... O, oh. oh. ja. Hey, dat is operator. Hallo. Oh. O, o, yeah, o operator. O o operator. Da na. Operator. Da-na-na-na-na-na. Ja, de ben ik. Operator. Nou, mensen, we de echo. Zo. Dat was het liedje van FC Utrecht, de <laughs> <Co> <laughs> Koekerotja. Hey, hey, maar, lieve mensen. La Cucaracha is wel het eerste echte cannabislied wat er ooit gezongen werd, hè? Want het gaat over een stoonde kakkerlak. Oh, echt? Echt waar? Het gaat over een kakkerlak. En ik zit dus naast FC Utrecht met mijn land. En ik, ik hoor dat dus af en toe. En dan rook je er even een jointje op. Ja, ja, ja. Ze zingen het, geloof ik, bij ieder doelpunt, uh, Guus. Bij ieder doelpunt, en dus ik rook best wel wat. Ja, dat is duidelijk, ja. Oh, daar maken ze zoveel doelpunten. Ja, nou ja dus allemaal voor minder, mij. Ze, staan op de, ze, ze zingen het op dit moment wat minder, want ze staan vijftiende, geloof ik, nu. Oh, Dat is voor mij meer dan genoeg, echt. Ja, precies. Precies. Um, goh. Wat leuk. Hé hey, maar Willem, dit is jouw programma nu hoor, want uh, ik zit er wel oh, doorheen te kletsen de hele know. tijd, maar... Oh, ja, oh, shit, dat wist ik niet. En, en ik, ik heb on on ontzettend mijn best gedaan om met Mandy te praten, maar het kon niet. Het mocht niet. Nee. Eerst viel uh, ja, de computer uit gewoon. <laughs> ja, Mandy, uh, de, hij heeft het leven nog niet helemaal door. Hè. Nee, dat is echt... Hij denkt, hij denkt dat de praten met elkaar, dat het iets speciaals is. En, en als het op een andere manier gaat, dan is het dus geen praten met elkaar. Oh, oké. Okay. Ja, maar, maar kijk, we kijken. Als wij alleen maar geluiden maken, dan praten we ook met elkaar. We je wel, dat van. We dat daar blij van. We zijn je blij We zijn daar blij van. We dat daar blij Meneer, ik ben eh, bij stro. Kriebelen maar weer. Kribbelen maar weer. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> kriebelen maar weer. Ze maar weer. Kribbelen maar weer. kribbelen maar weer. Ze hebben maar weer. Kribbelen maar kriebelen werkt beter zonder geluid. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, ik kribbel rustig door. Heerlijk, <laughs> ja, <ik Hier>. ja. <laughs> Oh, zullen we samen gaan vliegen? Ja. Mm. Yeah. Mm. away. Mm. Oh. Right. ja, nee, maar het is inderdaad waar uh, dat uh, het leven is compleet, alles wordt erbij, alles is interessant, alles creëer jezelf, alles creëer jezelf, alles yeah, yeah, maakt yeah. jezelf. Yeah. We're the big ones and there is operator. He just woke up. Good morning, operator. Oh, okay. Good yeah. morning. Yeah. Ja, even bijkomen. Ah. Uh, tijd voor een goedemorgen, Jointje. Om eventjes bij te komen. Oh. Ja. Oh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Toon. Ja, Juist. Oh. Oh. Oh. Ach, ach, ach, ach. Knap, amp snippy, sampe, sampe, snap. Tropanant, naart uitzuigen, Els, Edwin, Burger, Nutski, Marloes, Marloes, Lindabella, Elsje, Jeroen, Guus, Edwin, Dirk, Tech, Burger, Atlas, Red, red, oeh, en de robot is er ook weer, zeg. En nu is zelfs TPR is aanwezig. Nou, nee, jongen, completer kan niet. Dit is echt het hele leven van A tot Z. Ja, ja, ik had je al begroet goed over, en ik weet het liever kan, maar ik krijg weer een zoening van je, zeg. Heerlijk. oh. Als ik dan thuis kom, dan uh, zegt Klarie, uh, hé, hey, wat ruik je? Wat ruik ik allemaal? Hoeveel hoe, hoe, hoe, hoe keer ben je gezoend? Ja, die nou, is soms een beetje jaloers hoor, van al die zoenen die ik krijg. Oké, okay, deze is voor jou dan, Willem. Nog een eentje extra. Mm -hmm. Oh, die was lekker zeg, hé. God, dat maar zeggen. Ik had helemaal niet verwacht dat je terug zou zoenen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Mmm... Mm. Ik ben echt een, een echte zuigkees wat dat betreft, hoor. Mm. Ja. ja. Heerlijk. <coughs> Operator, die zegt: de voice server is vol. Maximaal acht in de chats. En gelukkig is Mandy daarbij. hè Mandy? Ja, ik was er het eerste. Ja, kijk, fantastisch, gat. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Nou. Vanuit een bos nog wel, zeg. Fantastisch. Ja. Eerlijk. Een leuke stad is het toch, hè? Ja, ik vind het ook. Het is een ja. gezellige, mooie stad. Ja. ja, het is mooi en gezellig, Ja, Ja. ja. Ik heb... Uh, ik heb een paar weken geleden... heb ik nog... Uh, heb ik nog een... Uh, uh, aan een aantal... kinderen... heb ik een verhaaltje verteld. Mm -hmm. uh, ter gelegenheid van de opening van een... Nieuwe grote school in plaats van de oude scholen die er waren. Mm -hmm. En ik, als ik vroeger naar school ging, naar de Jan Schofferlaan, daar stond de stond daar. Mm -hmm. en dan, uh, ik als ik dan de deur uitkwam op het Taxambriaplein, waar vroeger een grote speeltuin stond, dan uh, stonden er een stuk of tien kinderen voor de deur, en dan zei ik, waar waren we gebleven? En dat wisten ze precies en dan vertelde ik de spannende verhalen van Wimke Slim. Nou, een paar weken geleden, ter gelegenheid van een boek wat uitgekomen is over die oude scholen, uh, ging ik dus in dat oude huis waar ik gewoond heb. onder een hele andere mensen, maar ik mocht even in de hal staan. Ik het hele huis nog bekeken. En uh, die kinderen belden aan van de school. En ik kwam buiten en ik zei: maar, Waar waren we gebleven? Ze zeiden: Huh? Ik zei: Ja, ik ga een verhaal vertellen. Dus even naar de school gelopen, zoals vroeger, heb ik het verhaal weer verteld. Een van die oude verhalen die ik ter plaatse verzon. Nou, dat was echt sentimenteel, zeg. Dat was zo leuk. leuk. Ja, dat was echt heel gezellig. Ja, ja, ja, ja. ja mooi, mooi. Dus ja, dat was, uh, was uh, sentimentaliteit. Hè? Dat was ineens een stukje verleden we terugkwam in Den Bos. In toch een bush? Ja. En wat, wat, wat, waar ben je mee bezig eigenlijk? Bedoel, heb je nog een beroep of zo? Of? Uh, eh, ik heb mijn beroep gedefinieerd als mezelf zijn. Ja. Want, want dan kan ik namelijk alles doen wat ik leuk vind. Juist, schat. Uh, geweldig. Waar ik me mee bezig hou is eigenlijk bewustwording. Ja. En ik schrijf veel. Oh, wat schrijf je? Uh, nou, echt heel veel uh, boeken, maar vooral ook blogs. En, uh, ja, ik kan niets onderschrijven, heb ik gemerkt. Dat is, uh, dan, dan ga ik zo'n beetje dood. Dus als ik andere dingen doe, dan moet ik tussendoor of erover schrijven, of tussendoor nog schrijven. En, en waar, kan ik, waar kan ik die blog vinden? Uh, poeh, dan vraag je wat. Oeh. Ik heb wel een eigen website. Uh. Ja, nou zeg maar. <laughs> en, en op, en op uh. Facebook doe ik altijd gezellige dingen. Uh. Ja. Ja. Mijn website is uh, expressie, maar dan uh, anders gespeld: xprzy.nl. x p r z, -y x -p -r x -p -r -z -y Expressie. expressie. Oké, okay, leuk. Ja, ja. Ja. En nu op dit moment, want ik, um, ik experimenteer ook graag hè, met mezelf en met het leven. Ja. En op dit moment heb, ben ik bezig met een uh, 100 dagen project. Dat heb ik verzonnen, daar ben ik net een dag of nou, vijf of zo mee bezig. Dat ik in 100 dagen uh, beeldend kunstenaar wil worden. Goed zo. Ja. Want dat was ik nog niet. Of tenminste, dat ben ik ook, maar nog niet praktiserend, zeg maar. Geweldig. Het, het, het, dus nu schilder ik heel erg veel leuk. de afgelopen dagen. Ja. Geweldig, schat. Geweldig. Bravo. En ik doe ook ja. um, En ik doe readings voor mensen, en ik help ze met hun overtuigingen, shit. En ja, ik doe veel shit. Dat is nog eens veel saai, toch? Ja, dat zei je al, hè? Ja. Ja, verder doe ja, ik doe gewoon eigenlijk wat ik leuk vind. Nou, je hebt gelijk. Ja. Ja, uh, gevoel ligt nooit. Als jij het leuk vindt, is het ook leuk. Ja. En we sommige we... dingen zijn, zijn maar heel even leuk, en, en sommige dingen zijn uh, heel lang leuk. Ja. En ik, en ik verzin veel. Um, ik ben vooral een, een ideeënbedenker en dan start ik het op en dan loopt het niet zoals ik, ga, zoals, het, zoals ik wil dat het gaat. En dan stop ik er weer mee en dan begin ik weer met het volgende. En precies, precies. Zo gaat dat. Yeah. <laughs> X -P -R Z ZY. Y. Z -Y. En, en ik maak mijn website zelf, dat kan ik ook nog. Kijk. Dat vind ik ook leuk. Oeh. Yeah. Nou, we gaan eens kijken naar jouw site, schat. En doe maar. Ja, en, en, en, en, en op Facebook sta je onder Mandy? Ja, Mandy Dus. Mandy D-U-S? Ja. Aan elkaar? Dat is, niet, dat is niet mijn achternaam hoor, maar Mandy Dus. Maar Mandy Dus aan elkaar? Haar ja. achternaam is veel lekkerder. Nee, ja. Ja, die is stom. Die vind ik stom. Dus die, uh, maar wel die lekker, ik wel lekker. Mogelijk weg. Ja, hij is lekker. Maar wat is er nou, wat is er nou stom, Schat, Stom hoort er ook bij, hoor. Ja, maar hij is een stomme achternaam. Ja. Ja. Heet je soms uh, Mandy Stom? Ik ken nee. iemand die heet Stom. Ja, ik ook. Ja, ja echt van je zijn achternaam. Ja. Ik zei, die zou ik nog wel leuk vinden. Cyril Stom, bijvoorbeeld. Ja, ja en, en Cyril Stom, niet. ik ken er wel meer. Dennis, Dennis Stom, ja, ja. dat zijn die Stom stommelingen, ja. Nou, nee, er zijn gewoon ook mensen die hun naam laten veranderen, omdat ze hun voornaam niet leuk vinden. Zo is mijn zuster, die heette Joke, en die heeft het laten veranderen in Jolanda. Oké. Okay. Nou, ik, ik, uh, ik, ik kreeg op een gegeven moment een, een, een verhaaltje te horen van een meid die heette Wieke. En die was helemaal verliefd op een hele leuke jongen, maar ze wilde niet met hem trouwen voor geen meter. En weet je waarom niet? Zijn achternaam was Van der Molen. Wieke van de molen, ja, dat is niet best. Ja. Maar, maar zo ken ik dus ook twee mensen, die zijn met elkaar getrouwd. En die meneer die heette Pist. En zij heette Beter. Echt? <laughs> pist, Beter, be, be, Pist? Dat is een goeie. Dus, ik, hallo, ik ben meneer Pist. En dit is mevrouw Pist Beter. Mevrouw Pisbeter. Ja, ja of meneer, meneer, meneer Halve en mevrouw Zool. Halve, Zool. Nou ja, met mijn achternaam kun je ook leuke combinaties verzinnen. Nou, ja. fondu bijvoorbeeld. Ja. Fondue? Fondu of geiten? Goed, die... Dat kan ook nog, geiten kan ook nog. Geiten. Tenen. <laughs> Dat kan ook nog. Je ja. hebt ja, echt wel een hele lekkere naam hoor. Moet je verraden hoor. Ja, Ik hoor net ik ik ik, die geiten en die tenen en wauw. Terwijl ik al zei, die man die in Nederland woonde en die Duk van zijn achternaam heette en Donald van zijn voornaam. Maar toen die Donald werd genoemd, toen bestond die Donald Duk nog niet. Dus ja, dan loop je wel je leven lang met zo'n naam rond. Ja, ja. Ja, ik, ik, heb dus, uh, uh, ik heb dus een hele goede vriend... en die was de directeur van de Genebank in uh, Nederland. En die meneer, die heette uh, Jaap... maar zijn achternaam uh, was wat ingewikkelder. Die heette Hardom. Ach. Oh, God. Oh, dus yeah. hij moest zich op allerlei internationale conferenties voorstellen... als... My name is Jaap Hardom, Hardom. Yeah. Ha en er stonden dus echt yeah. af en toe dames... In rijen voor zijn kamertje, hè? Ja, ja, ja. Die hadden het echt helemaal verkeerd begrepen. Helemaal verkeerd begrepen, ja. Nou, ik kende een man die was een uitgever en die kwam veel in Amerika is Zegt waar. En die heet een dik kok. Oh. Ja. En dan kwamen ze naar hem toe en zeiden, Mr. Keuk, nou kok mij nemen, <laughs> Dik kok. Ja, dus die Ja, ja. ja die had, er echt, die had er echt last van wow, nou. Ze riepen zijn naam ook nooit om op een, op een uh, luidspreker en zo. Maar ze altijd de heer, de heer Keuk, Keuk zoeken, weet je wel. Ja. Ja. ja jongens, zo dus zien maar weer. Kun je ja. soms uh, aardig wat uh... je, als een jongetje als je zo heet, dan moet je word je een aardige natuurlijk hè. Dan krijg je dikwijls, uh... ja. En hier buurt ook mensen wonen met name van je dacht. Or... Or... Mijn broer een keer, hè? mijn oudste broer die is dan uh, tien jaar, vooral zeg ik, die is uh, bijna 64. zestig. Ja. En in de jaren zestig, eind jaren zestig was hij een jaar of zeventien, achttien. Toen uh, had hij een keer een telefoonboek lopen snuffelen. Uh, vond hij de naam uh, Naaktgeboren? Naaktgeboren, ja, dat is wel een oude naam. Ja, ja. ja. En, eh, uh, uh, Ja, hoe met mevrouw Naaktgeboren? Hij zei: Ik ben ook bloot. Heeft u het ook zo koud? <laughs> <les> ja, dat was in de tijd van Napoleon. Toen moest ja. ineens iedereen een naam hebben. Daarvoor waren er heel veel mensen die dat hadden geen naam. In, was dat in die 805 ja, of zo? Ja, het ging om He, achternamen. Zoiets, ja. Ja, achternamen, ja. Maar ze had zo van mensen de Jan zeiden. Jan. Jan ja, oh, ja, Jan. Jan's Zoon, ja. Daarvoor hadden ze bijnamen. Klopt, klopt. Ja. Ja, ik weet er alles van. Ik ben heel veel uh, geïnteresseerd in geschiedenis, hè. Dus, uh... Ja, Klaai, die komt uit, uh, uit huizen. daar hadden ze nog steeds uh, bijnamen. Iedereen had, een, uh, iedereen had een eigen bijnaam Scheveningen ook, hè. Mijn oude ja. had ook een bijnaam. Dat had hij aan ja. zijn vader te danken. Ja. Ja. En uh, die heette dan de houten Roma. En weet je hoe dat ontstaan is? Nee. Kom uit een vissersfamilie dan, hè? in Scheveningen. En uh, toen gingen ze, als ze dan uh, gevaar hadden, gingen ze even naar de kroeg en lekker borreltje drinken. Toen was er één glaasje, die was kapotgevallen. En toen zei mijn over, overgrootvader: van, ah, Wacht eens even, ik heb nog een klomp aan. En toen deden ze daar dan een beetje Jenver in. En toen, uh, sindsdien heette die de houten Roma. <laughs> dus uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Dus. Nou, de vader van Clary, die, uh, die, die heette Krummeltje. Krummeltje. Krummeltje, ja, je hebt Krummeltje genoemd. Iedereen had zo'n vernaam. Weet je, Krummeltje. De, nou ja, ik kan al die namen niet, maar. Ja. Ja. Als je gek wat heet, heet je de Rijken? De Rijken? Ja, bekende namen. Janssen. Janssen is wel heel erg bekend in Nederland. Het is de bekendste naam zo'n beetje. Ja. er is. Ja, ja we hebben het allemaal ja, namen met zoon erachter, hè? Pietersen, Die De namen die je kreeg Ops. in de tijd van Napoleon, uh, dat, dat er waren mensen bij, die hebben gekke achternamen van want die dachten, nou ja. was dat de als ja. ze weg zijn, dan wordt het toch weer afgesloten... Dan dus krijg je naakt, geboren en kut, schutter, en noem ja. maar op. Dus ja, na, na, na, de nazaten, die zitten er maar. Dat nou, is niet meer zo, Jaap, je kan je, je achternaam gewoon laten veranderen tegenwoordig. Ja, dat weet ja. ik, maar dat kost wel een hoop centjes hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is ook niet ja. altijd zo geweest. Ik dacht sinds een jaar of twintig of zo, maar daarvoor kon het moeilijk. Of helemaal niet. Ja, okay. ja. ja, ik vind prima, ook ja. bruinheid met mijn achternaam. Dus uh, ja, daar kan je alles van maken, toch? Ja, in, uh, in IJsland, uh, daar heten mensen in plaats van Jan Sun, is Jan Dottier, uh, de dochter van. Oké. Okay. Dan zie je heel veel namen met Dottier, dochter. Doktier. Die eindigen okay. met dochter, ja. Ja, mm. ja dus, uh, daar is het maar uniek. Maar ik vind het toch al dat frappant dat het Nederlands heel veel uh, woorden in het uh, Scandinavisch ook veel op elkaar lijken, hè? Uh-huh. Scandinavische taal, zoals het Deens, het Zweeds en het Noors. Het woord huus, zoals ze dat in Drenthe zeggen tegen huis, ja. dat hoor je ook in Zweden en in Denemarken. Ja, toch verstaan Engels beter dan Noors of Deens? Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, maar, absoluut. maar dat is, ook, dat is er ook aan verwant, het Engels. Neem maar het Fries en het Engels, eigenlijk best wel veel op elkaar. Het Fries en Engels? Ja. Nou, ik zie uh, daar geen verwantschap tussen. Ja, maar uh, ja, bepaalde woorden die uh, klinken echt eng. Ja, bepaalde uh, woorden ja. Ja, en wat de wijs zijn? Hoe gaat er komt Lange Pier vandaan? Huh? Lange Pier die komt er vandaan, een hele bekende. Ja, dat, komt, ja, die, uh, dat was een wijs hoor, die man. <laughs> ja. Lange ah, lange pier. Ik ken hem hoofdzakelijk uit Floris, de serie Floris. Ja, maar dat is een verzinsel hè, Floris. Uh, Floris is een verzinsel, ja. Maar ja. dat hele lange pier verhaal, dat is vlak naast mijn land opgenomen. Ja, zeg, is bij jou opgenomen, Guus? Ja. Florus. Nou, dat bij de lange, met lange pier, dat hij de, de, het water in de fik stak. Oh ja, dat, dat water dat was een soort gas wat brandde. Dat heet ook het brandende water, geloof ik. Die ja, die aflevering. dat is in Amers ja. Weert. Dat is mooi, ik weet niet dat het daar was opgenomen. Welk kasteel was dat waar Floris speelde? Weet jij dat nog, Guus? Nee, maar, dat, dat is de... weer helemaal ergens anders. Uh, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar, maar, was... maar ik weet wel wie Lange Pier was. Die is inmiddels helaas overleden. Maar uh, dat was ja, wel een hele de... aardige vent. Die kwam ook uit Utrecht. Was is ook een voetballer geweest. Yes, precies. Het het ja. Ja. ja. Ja. De uitzending. Ik geloof dat hij bij Ajax heeft gevoetbald. Ajax. Ole. Oh Ajax. Hij heeft ook een rol in, in Turks fruit gehaald, man. Ja. Nee, ja, dus ik hoor Sunset. Ik hoor sunset in de uitzending. Ik hoor eigenlijk de hele dag altijd sunset, overal waar ik ben. Oh. Sunset? Heb ik gehoord, Guus. Nee, joh. Nou. Oh. Wauw, lieve maar, sunset. Hart ja? Hoi. Hartelijk welkom. Ja, ik was er al. Maar ik wist niet zeker of jullie mij nog konden horen. Nou, nu wel, hoor. Ja? Ja, oh, Ik denk dat ik dan uh, mijn microfoon op uh, mute heb gezet. Een beetje, uh, een beetje ruis doorheen, uh, Sunset. Ja, het hoort ja, erbij. Zit hier, iemand, zit hier iemand ook nog uh, op een tablet, uh, jullie te luisteren. Dus, uh... Oh ja. Ik heb een koptelefoon op, dus uh, expres uh, niet over de speakers gezet. Ja, nee, dat weet ik. Mandy bromt een beetje. Oké. Mandy is er nog steeds? Ja, wat is er? Nee, bromt even in. Brom? Fijne brom. Ja, voor ja maakt niks uit. Dat nee, mij brom. heel erg fijn Ik heb ook gesteld. altijd een beetje brom. Een beetje ja. ruis. Ik zal mijn microfoon wat ver rusten. Ik leef het brom maar door allemaal bromberen. Ja, precies. Ik heb ook een vriend in Amerika die uh, heet Brombeer. Oh, ja. Grappig. Ja, die maakt echt schitterende, schitterende dingen maakt die. Hij is eigenlijk Duits. Hij komt eigenlijk oorspronkelijk uit Frankfurt, maar hij woont al heel lang in Amerika. En hij kende de ja. Timothy, ik ken de Timothy Leary ja, goed en zo. En, uh, ja, maar hij heeft heel lang bij Sony gewerkt. Maar hij heeft die games ontworpen. Prachtige vormgeving. En nog steeds, ik zal wel eens een paar dingen van hem op uh, de WDRO zetten. Je weet niet wat je ziet. Echt prachtig. Oeh. Ja. Je werkt nu met Fractals. Oh. Ken je Fractals? Oeh. Um. Ik nee, deken. ik ken hem niet. Nee. En, nou, fantasiefiguren. Uh. Ja, fantasie Fractals. Nou, je weet niet wat je ziet hoor. Het is echt uh, psychedelisch. Je, je, je had je in de jaren tachtig al op die eh, kleine microcomputertjes. Fractals. Hé, hey, ja. CPR. <truh> Dat zit <hier> lekker. Ja. <truh> S, S, van back, van back <truh> het is even aan het bijkomen. Dat was het Wat heb je gedaan, Kipjaar? Uh, ben je ook uh, carnavalwezen vieren? Is dat alweer voorbij? Nee, is net nou, begonnen ook... vandaag. ik Verschrikkelijk is dat. Gemaakt vrolijk doen. Nou, oh, ja, uh, hier, hier. Hier leven ze ervoor. Ze er lopen het liefst een hele, hele jaar in een, in een carnavalspakje. Ja, Oeteldonk. Ja, ja er zijn... Uh, Echte diehards. Ja, zeker, absoluut. Dat kan je niet Elk verbieden. Welk ex excuus uh, grijpen ze aan. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Nee, ik vind het wel leuk om te zien, maar uh, ik ben het te lang uh, uit geweest uit de carnaval. Ja, wij gingen... Vroeger um, was johotjes altijd rossen. Ja. rossen. Als meisjes dan. Nou. Ja. Ja. ja. Als meisjes ook hè? De meisjes eindeloze. Ja. ja. Dus dinsdag is de grote optocht? Nee, het is uh, gewoon 11-11. Dat -11. is gewoon uh, gek uh, Kijk zelf. Uh, dan is het begin van het carnaval. Dan gaan uh, nou ze de wagen bouwen voor de. Voor De optocht. En we moesten er een paar maanden over doen. En februari is carnaval. Ja. kun je een Second Life carnaval doen. Mandy uh, geeft nog steeds geluid terug. Mandy die blijft, ja, blijft in de lucht. Wat? Maar het is toch ook ergens in februari, dacht ik? Is toch ook carnaval? Ja, uh, dan. dan uh, carnaval. En in, en in maart? Ja, uh, meestal februari.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 Oh echo, echo, oh echo, oh echo, echo, oh oh oh I go, I go, yes, oh oh oh echo, oh jij nu al, echo, echo, echo, echo, echo, nu al. Hey echo, echo, Hi Ja. Echt goed, echt goed, echt goed, Wij zijn van die Nederlanders met die. vind vinden het zo gek. vind vinden ze verschrikkelijk? Ja, G ja, G, G, G. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga de Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga Ga dat een grip bij geen god van de GPS in. Harde L. Harde L. Dat staat wel erg oh, in de weg, ik ga nu, maar. Maar gewoon de zachte G. Zachte G, zachte G, ja, zachte oh, G. Nou, ik heb uh, de Harde G heb ik wel heel hard op moeten oefenen hoor toen ik in Amsterdam woonde. Poep, ja, hoor. precies. Leek, ja, ik heb wel alsof ik, uh, ik over moest geven, joh. De harde G, de harde G, G, G, hem de harde G, Maar we zijn een van de weinige landen in Europa die de harde G gebruiken, behalve in Zwitserland en een deel van Oostenrijk dan. Maar ja. Glu, glu, glu, glu. Glu, glu, glu, glu. Glu, glu, glu, glu. Gloeiende gay. Maar ik vind het wel leuk, Gloeiende gay. God zal me zegenen, zeg. God zal me zegenen. Ik vind die zachte gay wel leuk, hoor. Ja. Het is best wel sexy. Ja, gewoon lekker met een zachte gay praten. Waar is Mandy nou? Gaan, wel... we, gaan we gelukkig. Gelukkig. Gelukkig, het klinkt, ja. Wel, het klinkt wel... Eh... Gelukkig. Ja, gelukkig, ja. Plaatjes. Gelukkig, ja. Laatjes, ja. Het ja. gaat heel goed. Het blijft nog steeds open, Mandy. is nog niet goed. Maar ja, de Brabanders... de Brabanders ja, met de... De Brabanders, de Brabanders waren natuurlijk... Vroeger in die tijd, ze waren de koloniën. hè. Er waren de kolonieën, die kwamen uit de Randstad... Nou, die hadden een zachte G. En die de zachte G. Hadden... <laughs> Want ik weet uh, dat, uh, dat uh, de leden van de staten-generaal, de laatste die erbij kwamen, was Brabant. Daar ja. waren ze helemaal niet zo blij mee. Nee, ja. God, die Brabars, die Brabars. Die Brabers. Vroeger, vroeger heette het eigenlijk Grandstad, Grand, Grand, Grandstad. Ja. Maar omdat mensen de G niet kunnen zeggen konden zeggen, uh, waar het randstad. Ja, ja. Maar weet je, zo ja, nee. nou opvalt, hè, als ik even mag intraperen, dat uh, Limburg, dat ligt tussen Duitsland en België in. Limburg, Limburg, Limburg, Ja, toen de zuidelijke Nederlanden vroeger uh, loskwamen uh, van Nederland. Limburg. van Nederland. Tegen België. En dat net Limburg er nog net tussen zat, tussen ja. Duitsland. Want Luik is ook voor 15 jaar Nederlands grondbezit geweest. Ja, ja, ja, ja. En Luxemburg. Limburg. Ja. Limburg. Ja. Willem de nou. Deden. Willem de Deden. Willem de Deden. Willem de Deden. Willem de derde. Want de ja, uh, ja, toen de uh, de weet hij uh, dat. Uh, dat Luxemburg, dat was toch geloof ik een hertogdom van Koning Willem III of zoiets? Oh. Ja, zijn is geleden. Ja. Nee, oh, hij was. moest hals over kop uh, moest hij vluchten uit België. Dus in, uh, ik geloof in 1840 of zo, dat weet ik nog, Of 1850, ja, okay. nee, 18, okay. 1843 geloof ik. Maar ik vraag me eigenlijk af, uh, ja, want, uh, want uh, de ene jaar was Den Haag daar, de, zeg maar, de hoofdstad. En het jaar erop was het weer uh, Antwerpen of Brussel, dat weet ik niet meer. Dat uh, wisselde per jaar af. En ja. volgens mijn, mijn inlichtingen waren de Hollanders heel irritant in het uh, zuidelijke Nederlanden. Naar dat we de Vlamingen, de Walloniërs, scheiden van de Nederlanden. Maar ik snap niet dat Limburg niet heb gezegd dat Nederland, bekijk het maar lekker. Dat heb ik nooit begrepen. Ja, iemand moest die kolen kopen. Ja, precies. Iemand, oh, de kolen, oké. Okay. De kolen, ja, de kolen jongen. Als ze dat toen al dan dat er kolen in de grond zaten. Ja, in de tijd. ja. Oké. Okay. Ja ik ben nog een keer in zo'n mijn geweest. Oké. Okay. Mijn god zeg. Ben je wel eens in zo'n mijn geweest? Nou, ik ben wel een keer in uh, Valkenburg in die grotten geweest. Ja, nee, dat zijn die grotten, ja. maar als je echt in een, echt een kolenmijn. Nee, daar ben ik nooit in geweest. Uh, dan ging je dus in zo'n lift en dan ging je heel diep naar beneden toe en dan stapte je uit in een, in een soort zwarte een uh, rotsgang zou je kunnen zeggen. En dat was bloedheet. Oh ja. Want hoe ja. dieper je in de aarde komt, hoe heter het wordt. Ja, dat klopt. Poo, jongen, dat was echt heel bizar. was dat. Okay. Uh, Moet je ah, voorstellen nee. dat je daar de hele dag <laughs> zit, zeg. Nou, nou ik, uh, ik, uh, ik waag me daar niet al, hoor. Nee, nee, nee. Ik, vind, ik heb heel veel respect voor die mensen die vroeger in de kolenmijnen werkten. Daar heb nou, ik heel veel respect voor. Kun je wel zeggen, ja. Ja, zeker. Heel veel mensen ook overleden aan de longmerk, en en Ja, hou op, hou op. op. Ja. Stoflongen. Ja, stoflongen. Stoflongen, ja. ja Toen, we met Toen we met kolen ophielden, hebben we asbest uitgevonden, dat is ook zo goed. Ja, nou, nou, nou. ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm -hmm. En nu hebben we dus vaccinaties. Dat is helemaal ja. fantastisch, jongen, er sterven zoveel mensen aan vaccinatie die wil je niet weten. nou ja, die weet je wat het is, die vaccinaties, je weerstand die wordt aangetast volgens mij. Ja. Nou, niet zo'n beetje ook. Ja. <laughs> Dat is ook nog met penicilline zo, uh, als je er veel van neemt. Ja, mm -hmm. ja want, want op een gegeven moment word je er toch immuun voor, mm -hmm. maar, ja toch? Ja. En nog even, en dan, uh, dan helpt antibiotica ook niet meer? Ja, dat, dat klopt. Dat heb ik op televisie gezien. Nog. Ja, ja. Nou, wat moeten we het dan doen? Ja. Nou, ja dan moet die farmaceutische industrie nog steeds meer heftige zaken uitvinden... ...die goed verkopen en die ja, mensen dat, alleen maar dat, zieker maken. Dat is het probleem juist. Weet je. Ze proberen heel veel geld dan te verdienen over de rug van de mensen hun gezondheid. Dat kun je wel zeggen, ja. Maar goed God zeg, ze verdienen ja. miljarden. En dan krijgen ze soms boetes van een paar miljard... Daar, zo uit, een achter, uit een achterzakje hoor, niks aan de ja. Je kan, je kan, je kan de pil ook op. nog internet, op internet bestellen. Dat lijkt mij normaal gevaarlijk als je niet weet wat voor rots erin zit. Wat de pil? Ja. Uh, ik ja, ga ja, van, hey, van de Teamspeak de speak af. Ah. Wat? Uh, wat uh, zei dan dan je, ga zin, Ik ga even verder luisteren. Nou, ik ga van de Teamspeak af, want uh, ik heb visite. Oké, okay, lieve schat. Even, kunnen we even samen naar jullie luisteren nu. ...zit ik met de koptelefoon op... ...en dan kan ja. ze nog niet meeluisteren. Nee, dat is mij, lieve schat. is ja, okay. nou, ja, ja. gezellig, ja? Nou, dat is heel gezellig. Ja, dag, okay, lieve schat. We luisteren nog even verder. hele fijne avond. Oké, okay, lieve schat. Dag, ja. okay. okay. Bye, bye. Doei. Dag, sunset. De volgende keer. Nou, ja. En ik vind het zo leuk dat we behalve ja. sunset. Hebben we ook Mandy. ja. Die komt ja. ook uit de bos. Ja, Sunset komt ook de bos, hè? Maar ik zit een beetje te prutsen met mijn microfoon. Oh, oké. Okay. Lekker toch? Uh, hij, hij klapt weer haar gewoon open. Hij blijft openstaan. Je moet, je moet die microfoon, uh, je moet die schuif wat terugdraaien in het programma uh, Sunset. In, uh, ja, dat ben, heb ik gedaan. Dat ben ik. Wacht even. Hij staat hij nog te ver open. En er is weer een lijn vrij. Maar, maar het of klinkt hier heel goed verder. Weer. De voice chat, hallo Hij staat nu helemaal op minimaal Dat hij uh, dat, dat weet ik dat hij brom uh, goed in het eten gooit Nou het klinkt maar hier goed Ik hoor goed. geen brom Ik weet ook niet waar die vandaan komt dan De aarding van de microfoon Plugje, de check aarding. de plug Contact die Ik denk dat die brom van de microfoon niet... openklapt op een of andere manier Ja precies ik nou, ja, terwijl uh, jullie bezig mijn zijn met de microfoon, ga ik eventjes een, een, eventjes een glaasje water halen. Um. Okay. Ik schakel even over op de microfoon van de ik, ja. heb, uh, ja. ik heb een webcam met een microfoon erin en die fungeert nu op dit moment als microfoon via Sky. Of uh, hoe heet dat? Team, uh, teamspeak, te doen, moet ik zeggen. <laughs> ja, die ja, die klinken altijd, uh, dat is meestal een elektred microfoon die erin zit, die klinken wat schel meestal. Oké. Okay. Maar deze klinkt nogal redelijk. Ja, want ik heb. Uh, ja, ik, deze was best duur. Hè? Die was 18. En ik kon er ook eentje kopen, was 100 uh, euro. En uh, die was in stereo geluid. nou vind ik dat een beetje overdreven. Is zijn nou stereo, een... mi stereo microfoon. Maar hoe, ja, hoe nou, kan je nou stereo praten dan? Als je nou, met twee personen kan ik zit, praten. kan het wel ja? Nou, weet je wat het is? Het is een Logitech En uh, deze is dan mono geluid met, uh, met beeld. Nou, deze kan ik ook gewoon als microfoon gebruiken zonder beeld. Op dit moment nou, doe maar, maar even zonder dus. beeld. Nou ja, hij is ook zonder beeld hoor. Maar, uh, maar het gekke is, ik kon er ook een kopen met stereo microfoon. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Het gaat ja, als, je, als je met uh, twee personen opneemt, kan je dus links en rechts, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Dan hoor je links Piet en uh, rechts hoor je Jan ofzo, weet je wel. Maar ja, dat hoeft van mij niet. Ik vind het wel, wel leuk als er muziek in stereo is. De wasrol komt helemaal terug. De wasrol, oké. Okay. Ja, dat was toch de eerste opname techniek, toch? We nee. had a little lamb. De eerste opnames van bijvoorbeeld <laughs> de Beatles, dat was ook stereo. Maar dan hoorde je de Beatles links en de muziek rechts. Dat was heel vreemd. Dat klopt, en dat mixte ze tot mij ook nou en later. Zijn, ik heb een Italiaanse persing van Beatles LPs. Die heb ik in de eind jaren tachtig gekocht. Die waren toen een tientje bij Free shop En uh, het waren Italiaanse persingen, zoals ik al zei. En dat waren in stereo, terwijl het eigenlijk uh, in mono is uitgebracht officieel. Maar het zijn oh, ik nog wel. Ik heb nog een oude LP ja. gehad in stereo, die was meen ik van 1964, dus dat was er al stereo. Alleen de, de, de, de opnames klonken raar, de, vreemd gemixt was dat. Ja, want ik heb een singeltje van uh, de Majestade. het is mono, en toch hoor je een beetje stereo effect erin, heel raar. Ja, maar dat was in de jaren 60 pas nieuw stereo. Radio stereo kreeg je toen ook. Dat was in 1968, hadden we onze eerste stereo radio thuis. Nou, ja, dat dat ja, je... was, was uniek in die tijd. Ja, met zo'n rood lampje, dan ging dan een stereo hup, en dan spon je in stereo. Nou, was stereo. Ja, dat klopt. En uh, dat kreeg je Quadraphonie, dat is een gekomen met vier sporen. Nou ja, dat werkte. Schijnbaar was dat niet zo heel populair. Nee, oh ja, je je hard... krijgt nou, ik heb nou gehoord dat je dus uh, bestanden gaat krijgen waarmee je dus diepte gaat krijgen. Dieptebestanden. Oh, uh, ja. mp, MP3, maar dan een bepaald formaat en dat komt geloof ik volgend jaar. Dat is MP3 met, want weet je, ik zou je wat vertellen. Er is een trucje, je kan in 3D luisteren. Hè? Dat klinkt uh, als je drie luidsprekers op een stereo aansluit. Ja, nee, het is geen. Je... Het is geen 3D ja. het is diepte radio. Heel vreemd, maar het is een heel ander soort dan wat er op dit moment is. Oké, okay. maar wat ik... Uh, die techniek die is al niet zo nieuw meer... ...maar als je zeg maar een stereo installatie hebt met twee kanalen gewoon... en je een derde luidspreker erbij... ...dan doe je de plus, de plus van links en de, de min op de min van de rechts of andersom, dat maakt niet uit... Dan vergeurt de middelste speaker, die geeft alleen de mono geluiden weer. En de twee andere speakers de stereo geluiden. Als je die speaker achter je zet, nou je weet niet wat je meemaakt man. Dat is een voorloper van Dolby's surround zeg maar. ja, ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt allemaal voor en achter speakers staan ja, of, uh, ja, ja. Nou ik heb hier gewoon uh, stereo hoor, ik heb geen no Dolby's surround. I in Het deze donder... discussie mis ik eigenlijk ja. Jochem. Oh, ja, nou, kom Jochem, stijk van wal. Oké, okay, er is een plaats vrij op de voice chat server. Daar kan iemand bij. Kom gezellig mee, kletsen. Ja, precies. Klik op de Ik website. Maar Loes, kom er even bij. En, en Mandy die kan ook wel wat zeggen hoor. Want volgens mij dat het lichtje aangaat, dat zegt helemaal niks. Als ja. ze daar de kans van hebben... Ja, en ik zit de hele tijd te frutten om die microfoon goed te krijgen, maar ik heb geen idee wat ik moet doen om hem... Uh... Hij klinkt al veel beter. Ik hoor geen echo's. Ja? Oh. Ik hoor ook okay. geen echo's. Volgens mij is de bron ah. Ja, je klinkt fantastisch goed. Oké, okay. nou, dan doet hij het zo. Ja. You did het. <laughs> ja, alleen, hij blijft nou toch weer openstaan. Vreemd genoeg zonder bron. Ja, precies. Ik zie het ook dat het lichtje blijft branden. Hmm. Ja, nou, dat is okay. ja, als... Dan zijn we bij je thuis. Oké, okay, als jullie verder geen last van mij hebben, dan uh, laat ik het Nee, maar schat, gaan. nee, nee. nee en niet, als, nee, als nee. ik ergens kriebel, gewoon geen geluid we maken. Willen... <laughs> we, willen meer, we, meer, we willen meer last van je. <laughs> Oké. Okay. Zo nou, is dat. Zeg <laughs> van wel maat. Nou, jullie zijn wel lief. Ja, maar je bent ook een schat. <laughs> ja, hè? Dat of? weet je, Willem, dat weet je helemaal niet. Je kent mij helemaal niet. Nee, natuurlijk ken ik je niet. Ik bedoel, de vraag is of je ooit zal leren kennen. Maar Willem, Willem, het is wel echt een schat, hoor. Sst. Absoluut uh, niet, absoluut niet. Dat voel je toch meteen in alles. Het heeft niks met denken te maken. Oh, en ook niks met, ik... dat met kennen te maken. Dat zit, dat zit in elk detail, in elke... Cell zit het, schat. Oké, okay, ik zit nu wel heel erg te blozen. <laughs> Goed zo. Dus toch hier heb Dat blozen, hè? Ja, is ook een ja voel ik, dan voel ik. Dan voel ik me meisje. En dat voel ik graag. Yeah. Ja, ja, exact, exact. Dat is een van de lekkerste emoties die er is. Ja. Ook, voor, ja. ook voor een man? Ja, ja schat. Een een jongetje zijn. Ik Hoi, ben nog jongetje, heel veel een ja. jongetje hoor. Dus ja, ben ik echt ja. op, op onderzoek uitgaan, weet je wel echt geniet, gelukkig, jongen. Hè? Met volle teugen, echt. Wow. Weet ja, je dat we allemaal mannelijke en vrouwelijke eigenschappen eh, hebben? we allemaal, hè? Ja. Gaan ja, we het daarover hebben? Dat is een van mijn stokpaardjes. Nou ja, kijk, wat er gebeurd is, is de laatste tijd: is dat we als mannen gelukkig meer mogen gaan spelen. Mm. We, kunnen, we mogen gevoeliger zijn we mogen dingen doen die vroeger voor mannen absoluut not done waren, weet je wel dat, dat, maakt, je, dat maakt je het belachelijk ja, nu, kunnen we echt, nu kunnen we echt onbekende gebieden binnengaan. maar Willem, ja? ik vind, weet je die trend van dat mannen uh, halve vrouwen moeten worden daar ben ik nee. persoonlijk niet zo blij nee, mee nee, nee, nee <laughs> Nee, schat, Ik heb het I helemaal can't. niet over mannen of vrouwen. En, dat, maar, zijn, we, dat zijn rollen. Als, als mannen tegen mij, als mannen tegen mij zeggen van, oh, ik heb zo'n goed ontwikkelde vrouwelijke kant, dan, uh, nee, dan, uh, t, t, t is niet, vind ik niet aantrekkelijk, hoor. Nee, maar schat, dat zijn allemaal, nee. kijk, dat zijn alleen maar uitdrukkingen. Dat alleen ik, heb gehoor, ik heb niks. een vrouwelijke, vrouwelijke bodybuilder kant. Ik heb helemaal geen vrouwelijke kant, eigenlijk. Ik heb een vrouwelijke bodybuilder-kant. Ik, is... ik, ik heb geen billen en nee. voor de rest heb ik het ook allemaal niet. Ja, die bestaan, hoor, gestierde vrouw. Ja, ja. Ja, maar ik, weet je wat... wat het is? We, we hebben allemaal. Dus vrouwelijke of mannelijke kant. We hebben zowel mannen als vrouwen. Nee, ik heb geen vrouwelijke kant. Ik heb, ik heb een meisjeskant. Meisjeskant. Ja, wat is het, het soms... verschil dan? Ja, een meisje is iets is heel anders dan een vrouw. Nou, oké. Okay, een meisje is jong en een vrouw is wat ontwikkelder, zeg maar. Net als de jongen jonge is geen man. Ja, maar... ja oké. Okay. Hij nou, ja, is... Ja, is. Ja, dus. Uh... Dat klopt. Ja, ik ben een meisje. Ja. <coughs> Heb je ook flesjes dan? Uh, we... <laughs> ja, ik, ik, ik, ga, ik sta. Ik sta. Ik sta. Ik Ik ga me nu. Ik mijn kamer Oh, buffers. Ik verschuil me achter mijn kamer. Maar serieus, ik vind dat. Het geldt voor zowel voor mannen als voor vrouwen, serieus, dat we serieus. volgens mij helemaal opnieuw aan het um, ontdekken zijn wat nou eigenlijk het mannelijke en het vrouwelijke is. Want die definities zijn een beetje vervuild, hè, in de loop der eeuwen. Ja, maar weet je wat het is? Krijg, uh, ja, eh? nou, ik zie het gewoon aan, aan de be beweging. Als ze maar gevoelig is, wordt het vaak als vrouwelijk gezien. Oh, die echo is irritant, zeg. Oh. Mandy? Dat helemaal gek. Wat... Er ja. is toch iets met jouw geluid veranderd, hoor. Je ja, ja. moet oh, weer? Ze even checken. Komt die van mij, die echo? Ja. Ja. Die staat te veel open. Je moet de auto-activation even checken. Bij settings, opties, even kijken, settings. Options, en dan bij Capture, even kijken of je Voice Activation Detection wel aan hebt staan. Volgens mij sta je op Continuous Transmission. Maar je kunt dus Voice Activation Detection aanzetten. Ik heb hem op Voice Activation, en die schuif staat helemaal naar links. Ja, die moet je moet naar het midden zetten, op nul ah, die of zo. Dan moet je gewoon okay. omlaag draaien, omlaag draaien die schuif, net zo lang ja, okay. als je hebt. Op nul. Let alleen op mij. <laughs> ja. op, op nul. Nu? En dan eventueel Dat is beter, ja. hè? Als hij maar uitschakelt als je niet praat. Hij staat nu toch uit als ik niet praat, of niet? Juist, ja. Yes, ja. Perfect. Ja, perfect. Welkom. Geweldig. Toppie, deluxe. Dank oh, oh. je wel voor de aanwijzingen. Dat heeft geholpen. <laughs> ja, die operator. Heel goed. Ja, maar Mandy is ook een it wizard, uh, ja. hè? Ik ben een ingenieur zelfs. Oh, ja? Ja. De, ja. En een mensen, gedaan. ik ga er vandoor. Ik uh, uh, zo de honden uitlaten en ga ik slapen Oké. Okay. En mooie werking. ik liefde okay. mensen, hartstikke bedankt. Het, het heel gezellig. Ja, wat heel gezellig. Gezegd, nee. En tot de volgende keer wel terug. Sweet dreams, en oei, oei, sweet. Ja, het, Keep okay. up the spirit. <laughs> yeah. <Kusten? laughs> hey, ciao. Ja, tot later. Houdt rustig. Dag, zal ik doen. <laughs> Hoi. En er is weer een lijn vrij. Dat kunnen nu twee of drie mensen bij, zelfs als ze ja. zouden willen. Ja. En zouden wat willen. kunnen zij winnen, Willem? Wat kunnen zij willen? Een koelkast! Wat kunnen ze willen? Een totaal nieuw leven, dames en heren. Oh jee. Ja, alles anders. Je begint gewoon met alles bewust te veranderen. En kijk maar wat er gebeurt. En trek je absoluut niets aan van de anderen. Maar ga mee. Geniet. En ga erin op. Doe ga uit je dak. Maak het helemaal echt. En zodra het echt is, beïnvloed dat alles. Echt, te gek. Hoef je niks voor te doen? Doe je uit je dak te gaan? Eerlijk. Japi. Red Red. Linda. Mandy? Mandy? Ja. Aha. Hoe gaat het willen? Ja. Dat weet je nooit, hè? Nee, hè? Nee. Ja, het is altijd een, een verrassing. Ja, precies. Het feit dat jij dat bent bijvoorbeeld, is al een enorme verrassing. Dat vind ik wel leuk om verrassing te zijn. Ja, die hou ik erin. Ja. Die hou ik erin, hè? Ja. ja. Van hou we dingen. gaat het kanaal. Oh oh. Goeie, koriel. We zijn hier op dit moment een radio aan het maken. Ja, begin slapen. Niet dirk. Niet dirk. Dek. Rusten. Oeh. Wat yeah. rusten, Dirk Dek. Dirk, tech? Nee, toch? Ja, ja, ik zit even te lezen op. Uh... Op een bepaalde Oi. website, even kijken, hey. www.lostaart.de hebben ze 25 doeken gezet van die kunstrover, uh, die vent uh, die had in zijn huis, ik weet niet hoeveel kunstwerken uit de nazi-tijd uh, oh, ja. gewoon op zijn zolder staan. Ja, en ja, hij ja. Ze op een website gezet. Oh, uh oh. Om te bespoedigen van wie die werken eigenlijk zijn, oorspronkelijk. Oh, uh oh. Dus je kunt ze nu zien. Ja, dat was op uh, www.lostaart.de. Oh oh Even opschrijven. Ja, het is wat. Die man die had gewoon uh, die doeken al die tijd in huis. Ze kon ze aan niemand laten zien. Het waren een paar honderd doeken. Peperdure schilderijen waren dat. Maar ja, ja. op een gegeven moment uh, moesten ze zijn huis in. Ik weet niet of die ziek was of wat dan ook. En toen hebben ze ze gevonden. En nu dus, gaan ze dus naar de oorspronkelijke eigenaar toe. Is het uh, Lost aard? Lost, even kijken, www, staat op, op pagina 128. Ja, die heb ik geen teleteksten. Uh, uh, www, moet even kijken, WWW, wat is dat nou, uh... nou moet ik even kijken hoor. Ja meneer, kijk je even. www.lostart.de <coughs> Zo, ja, ja, dat is de ja, site waar ja, we 25 ja. roofdoeken op hebben staan voor de ja, mensen die ja. willen weten of daar hun doek bij zit. Ja. geweldig <laughs> De macht van plaatjes. Ja. Ja. ja, dat is ook een gekke huis. Dat is zoveel verschrikkelijk veel geld voor een schilderij waarvan je denkt van, hey, dat kan ik ook. <laughs> Maar hoe gaan ze er nou achterkomen van wie die doeken waren? En hoe gaan die mensen bewijzen dat ze daar eigenaar van zijn? Dat nou, is heel bewijzen, Want die nazi's hebben ze geroofd en ze proberen ze nu. En die vent die heeft ze waarschijnlijk opgekocht, die man heeft ze opgekocht. Of die vader van hem, want die vader van hem die was oorspronkelijk, die handelaar. En die zoon die heeft ze nu al die doeken. En die heeft dat nooit aan de grote klok gehangen, dus die heeft het al die tijd in huis gehad. Ja, hoe ze die mensen moeten vinden. Ja, juist door, door ze nou te gaan publiceren. Van kijk, dit hebben wij met foto's en al erbij. Dat is juist de macht van het internet nu. Dat iedereen kan kijken, hé, hey, dat ken ik. En dat moeten ze met oude foto's aankomen en bewijzen en zo. Ja. Hé, hey, mijn opa had die. Ja, kijk als je met zo'n verhaal aankomt, Guus, dan uh, krijg je hem echt niet mee, hoor. Nee, maar ik heb het idee oh. dat er een hele hoop wat toneelstukken zullen ontstaan. <lacht> Het is dus ja, wel een spannen, spannende doen show, doen. Hè? hè? Als jij zegt van, ik, ik, ik, ik kan bewijzen. Je moet het echt kunnen bewijzen met oude foto's en heel harde bewijzen, want ik krijg echt niet zomaar een schilderij mee. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> ik bedoel, dat wordt weer uh, top entertainment, hè? Ja, dat moet nou, ik zeker. Ja. ja, zo hangen er nog steeds bij bepaalde mensen schilderijen in kelders die, ze nooit, die nooit de daglicht zien. De boeven en zo, mensen die uh, criminelen, weet ik. Want uh, er zijn nog steeds schilderijen nu die uh, ergens hangen en dat niemand weet. Ja. Nou, ik, ik heb het toch uh, wel, wel eens verteld dat hier om de hoek, dat een oud huis, weet, staat er verderop. Daar woonde vroeger de weduwe van de broer van, The, van Vincent van Gogh, Theo van Gogh. En alle schilderijen van Vincent van Gogh stonden op zolder. Die waren absoluut niks waard. Moet je je voorstellen. Het, bedoel, het hele oeuvre van Vincent van Gogh. Zijn broer. Na zijn dood stond dus daar op zolder. In bussen. Echt. Ja, en, de kinderen, en de kinderen die liepen ertussen, Die voetbalden weet je wel. En dat soort dingen. Dat is, uh... En op een gegeven moment. echt, En dat is serieus. Hadden ze een lekkage. Aan één kant. Bij het dak. En hebben ze een aantal schilderijen tegengetimmerd. Tegen het vocht. Ja. Van Gogh. Van <laughs> miljarden was het eigenlijk maar Dan worden <laughs> ze alleen maar meerwaard. Ja. Uh, precies, precies. Het zijn prachtige verhalen. Er zijn schilderijen van je denkt van wie is dat nou? Maar Van Gogh heeft een bepaalde stijl die je meestal herkent. Ja. Dan wordt hij voor 10 miljoen uh, opgeknapt. Ja, Ik denk 10 miljoen meer waard. 20, 20 miljoen meer waard. Tuurlijk, tuurlijk. En toen viel alles weg. Nou, we gaan gewoon weer terug naar Bookmarks. Manage Bookmarks. Hoppa. En dan oké. Okay. En dan zouden we, als het goed is het er gewoon weer moeten zijn. Maar dat is niet zo. Dus houd houdt gewoon daarin in één keer op. Het geluid is weg. Alles is weg. En je weet maar nooit waar je bent. Dus ondertussen gaan we proberen om bookmarks weer. En manage boekmarks. Oké. Okay. En dan gaan we weer kijken of we er kunnen komen. Nou, we kunnen er niet komen, dus... Het is heel interessant. Ridderradio is zo spannend. Je weet echt nooit wat er kan gebeuren. En, en ondertussen gebeurt er van alles. Je, je weet echt niet hoe, wat en waarom. En dat is eigenlijk het meest magische. Het meest magische aan Ridderradio. Is dat je nooit weet? Eigenlijk, je, je weet het sowieso nooit. Er is gewoon geen enkele mogelijkheid om, om het te weten. Dus ja. Eh. En als je het komt te weten, dan uh, ben je vergeten. Ben je vergeten? Ben je maar eens versteekt zo Har Harry Druk. Harry Druk, eerste pot potter. Mandy? Ja. ja. Wat vind je? Luister naar jullie. Ja. <laughs> <laughs> Zou je mee willen spelen? Uh, we, zijn, we zijn eigenlijk alleen maar aan het spelen natuurlijk. Ja, maar jullie doen een spelletje waar ik niet zoveel verstand van heb. Nee, maar ik heb er ook geen verstand van, schat. <laughs> het is Dorf. absoluut... Het dat is een spel. Ja, het is Je begint maar gewoon. <laughs> Zoals wij nu, nu praten met elkaar, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik moest je, wel je, denken aan... Toen jullie vertelden over die schilderijen op Zolder... moest ik denken aan dat ik laatst op internet had gezien... dat ze in Parijs een oud appartement hadden gevonden... wat... Uh, verlaten was sinds de Tweede Wereldoorlog. Wow. En dat was dus nog helemaal in originele staat. En daar wow. kon je foto... Ja, geweldig. Wauw. Het is echt alsof je teruggaat in de tijd. Dan, hè? Ja. Dat lijkt me dan ja. zo ja. gaaf om daar rond te lopen. Oh, te gek, hè? Ja, er was ook een Joodse mevrouw die was ge gevlucht. En nou, ze had de, de deur achter zich dicht gedaan. En er was nooit meer iemand gekomen. Nee. Wauw. Ongelooflijk. Nou, bij mij in de buurt ging ik vroeger regelmatig naar het kruidenvrouwtje. Het beroemde kruidenvrouwtje. Die daar woonde in een huis. Een soort villa. En die had haar hele leven niet opgeruimd. Wauw. In dat huis. Echt. Het is echt... De tuin was ook één grote uh, ja, jungle ja. geworden. Ja. Vooral met braamstruiken. En dat was een hele grote tuin. En zij schreef dus het ene boek na het andere over de geneeskracht van planten. En al dat soort zaken. En over hekserij. En over. En dat was het kruisvrouwtje. Dat soort helemaal heeft ze helemaal. Het is 102 geworden. Wauw. Regelmatig bij langs. Die was echt. Uh, die zei: als je, ergens, als je ergens een probleem mee hebt, de planten, om dat beter te maken, groeien dan bijna automatisch in jouw tuin. Dat in jouw omgeving. Dat is iets als uit zolk. Ja, maar zij was, uh, zij was vrij beroemd en ook heel. Uh, de, men, ze, ze was ook verdacht. Nou, dat was je vroeger, uh, 400 jaar geleden, als je dan een kruidenvrouwtje ja. was, dan was je gauw een heks. Ja. ja. Volgens mij is het ook zo dat mensen die een um, goede verbinding hebben met planten, dat uh, planten kunnen je ook vertellen um, waar ze goed voor zijn, volgens mij. Ja. Dus ik maar hou ik, ja, nu ik even wijselijk mijn mond. Want? Nou, daarom... Ja. Je kent Melly Eldert? Uh, ik ken haar en uh, ja ook. Ja. Die heeft ook behoorlijk veel invloed gehad hè? op onze bewustheid voor planten. Nou, zij heeft gewoon uh, de moeite genomen om even alle informatie te verzamelen die alleen maar in mensen zat, niet in boeken. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Uh. Want in mensen zit veel meer als in boeken. Ja, absoluut. Als ik jou zou moeten bladeren, dan had ik een hele bibliotheek nodig. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Dus ik kriebel mijn maar weer even. <laughs> Ja. Yeah. Maar Guus, geloof jij dan ook dat je... Um, zeg maar met planten kunt communiceren? Ja, echt wel, want anders deed ze niet. Ja. ja. Net zoals je ook met, met je eigen lichaam... Uh, met je lichaamsbewustzijn kunt communiceren. Nee, als je dat niet kan... kan je ook niet met planten praten. Nee. Aha. Ik heb nu en een dus plant... Ik heb zo enorm veel... Ja? Ik heb nu een plant die bloeit, en degene die hem al meer dan tien jaar heeft, daar bloeide die nooit. Dus ik heb daar wat plantjes van gekregen, en ik heb hem bloeiend nu. Bloeiend. Ja. ja. Nou, heb jij, Guus, heb jij ook vlees etende planten? Nee zeker? Uh, nee, maar diegene waar deze plant vandaan komt, die heeft ze allemaal. En die vlees eten vlees. dus echt vlees? Hij heeft wel vlees etend vlees. Dat heb ik ook, ja. De vorm van. Je uh, pootjes en zo. En <laughs> En katten, ja. Oh ja, katten. Ja, dat is echt vlees eten vlees, ja. Ja. ja. Dus als jij een biefstuk erin gooit in die plant, is die de volgende dag weg? Nee. Nee, zo, werkt, zo werkt het ook weer niet. Ja, de katten die reden erop. Ja, ja dat, dat, vreten dat vreten zal het, het zijn. eerder zijn, ja. Dat denk het ook, ja. Dat, is, dat bedoel ik met vlees eten vlees. Ja. Het heeft niks met planten Aha. te maken. Nou, hoezo niet? Een, een koe is van gras. Ja, ze was het er van. Was dat niet die film A Little Shop uh, on the Corner of zo? So? Dat was met je vlees in de plant. Little Shop of Horrors. Oh ja, hey, Horrors. Hey. Dat was met het ruimteschip. Een stukje groen van de andere planeet. Groeien en groeien en groeien. Ja. Yeah even aan Soylent Green denken. Soylent Green, ja. Wauw. Hebben jullie dat al gezien? Dat Soylent, dat is een uh, ontzettend te gek project. Daar proberen ze het meest ideale voedsel voor iedereen... bij elkaar te krijgen. En het bestaat echt Soylent. Serieus. Zoek het op op internet. Soylent. Het was nog dat Boefie die erin meespeeld. Nee, nee, nee, nee, nee, dit gaat over een serieus product. Er zijn mensen nu aan het geld inzamelen voor Soylent. Serieus. Ja, nee, ik heb het over Soylent Green, dat is een bepaalde film. Dat, dat weet acteur, ik, dat is een bepaalde was... film waar, waar al die mensen van leven, van die koekjes. Ja, er is nu een bedrijf en die gaat dat produceren voor jou. Die Soylent Green. Uh, nee, Soylent. Soylent. En welk bedrijf is dat? Soylent. Is dat gaan ze produceren? En, en die willen het meest ideale voedsel voor jou produceren. Zodat je gewoon helemaal geen eten meer nodig hebt. Behalve hun koekjes of hun druppeltjes of hun drankjes. Is daar een website van te, te vinden? Ja, Soylent. Soylent? Met een... Met een Griekse ei hè? L E N T. Holland? E ik, ik ik kan het wel even opzoeken, alstublieft. Oh ja. Oh. Ik ben nog in Hollywood naar de première van die film geweest. Soylent Green. Dat begon toen net. Dat is lang het, geleden. ja nou hoe die man weet. Lang geleden, ja. Lang geleden. Die zeventig jaar jaren. Was dat. dat heet Edgar G. Robinson. Dat was de laatste film die hij speelde. Een heel bekend acteur. Hmm. Nou. Dat was, uh, was behoorlijk griezelig. Maar Silent gaat over customized food. Precies. Ja, schat. Ja, precies. Het gaat oh, over. dat maken ze niet van mensen dan? Uh, dat uh, zou uh, kunnen als uh, jij uh, dat ja, nodig ja, hebt. Ja, jawel, uh, na, nadat ze heel mooi gestorven waren. Nou, uh, wordt hij speciaal... op een moment op een bed gelegd en dan slaapt hij met mooie muziek slaapt die in, in die film ja, dan. Ja, prachtig. Mm -hmm. ja. En dan gaat hij naar de vleesfabriek waar Solent Green gemaakt wordt. En... Hoe mooier de muziek was, hoe lekkerder ze smaken. Ja, hoe lekkerder ze smaken. Ja. Hoe lekker ze, zeg maar, doodgaan, hoe lekkerder het vlees smaakt. Dat doen ze in Japan nog steeds. Daar masseren ze koeien. En met hele mooie muziek worden ze geslacht. Zodat ze helemaal relaxed zijn. Dan zijn alle cellen die je eet, relaxed. Heb je? Wij eten dikwijls dieren die zich geschrokken zijn. En dan ja. elke cel is schrik. Je krijgt ook mensen die veel vlees krijgen, krijgen ook dikwijls nachtmerries. Niet zo'n ah, beetje ook. Alleen maar als je bang bent, hè, want alles is energie. Yeah. En met, met dromen heb ik echt zo, er zijn geen angstdromen. Je ja, wel nee. waar heel veel energie bij ja. kan komen kijken. Exact. En, en ja. Als jij dat kunt uh, gebruiken, Handle, die energie, ja. Ja. Ja, dan, dan heb je zeven ja. mijlslazen, dan kun je vliegen ja. ja. bij Superman en, en ja. je weet van de een en de ander... En je hoeft helemaal niet bang te zijn. Zeker niet in dromen. Uh, dromen zijn eigenlijk helemaal te gij. Doe uh, je dat ook in het echte leven dan? Met energie? Met heftige energie? Ja, eigenlijk wel. Het is een soort alchemie, hè? Even van seconde tot seconde. Alchemie. Mooi. Alchemie is de transformatie van de energie, volgens mij... Wij, wij zijn, uh, zijn we nu, uh, biologische, chemisch, elektrische processen Sorry, in het hoofd, weet je, ons hersen is uh, elektrochemisch, biologisch, ja, het is heel interessant. Met een namen, Ik namen, namen. Wees. Yeah. De Indianen, die waren nu de Indianen, die hebben euh, de spe, Aziatische Space Race gewonnen. Euh, China en India euh, van wie het eerste een raket naar Mars, de euh, Indianen in hebben nu een raket onderweg naar Mars. Voor degene ja, die het ja. gemist hadden. Nee, ja, ik heb het niet gemist. Wel, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ja. Met die nou, eerste... ze, gaan iets, ze gaan iets meten in de atmosfeer geloof ik. Ik heb Met die eerste Marslanding heb ik aan, op het web gezeten en al die filmpjes die pers binnenkwamen. En op de televisie erbij allemaal, ik leefde helemaal mee weet je, die landing. Ja, toen ja, was, er, was, al ik in was 9, erbij. In 1975 was het al op tv, die Marslanding. Ik weet niet welke Marslander dat toen was. Met uh, toen nog Grie Titular met die zwarte baard en die, dat Limburgs accent. Was die er nog bij? Wauw! Ja, 1975, dat is over uh, heel lang geleden. dit was echt te kijken hoor. Geweldig. Ja, Guus zegt dat hij hem pas nog gezien geloof ik. Of, of tenminste een tijd geleden, maar... Wie? Griet, Griet Titulaar, die leeft nog steeds. Ja, Griet Titulaar, die leeft, leeft echt heel erg nog steeds. Ja, jij zei ook dat hij nog steeds een zwarte baard had, maar die zal ondertussen wel geverfd zijn, denk ik. Nee, hij heeft nog steeds een, een donker grijze baard. Ja, die zal niet geverfd hebben. Oh, grijze baard. Dus. Nee, donker. Ik weet wel dat hij in de tijd dat hij suikerziekte had, die titulaar. En ik weet niet of hij daardoor van het scherm is verdwenen, dat weet ik niet, maar... Nou, hij gaat nog steeds doen. met de trein. Uh... Dan geeft hij nog steeds lezingen dan, uh, Guus? Nee. Dat doet hij niet meer. Hommers, zus. wie? Giet. Ja, Giet, die, die woont gewoon in Houten. Ja, hij was een van de eerdere eerste die zo'n beetje de wondere wereld uh, liet zien op tv. Allerlei technische nieuwe dingen. Dat vond ik wel prachtig in die tijd. Ja, ja. Uh, van computers hadden de meeste mensen nog geen kaas gegeten. Daar kwam hij al mee aan. ja. Al die mensen die hebben hun tijd gehad hè, bij de ontwikkeling van televisie, die, die, die is gewoon helemaal voorbij nu aan hun. Die heb je per periode en daarna ben je eigenlijk een soort artiest nog wat, ja kun je lezingen geven, wat demonstraties, uh, die media, die zijn, uh, ja, al, al die oudere gasten, je ziet ze nog af en toe in praatprogramma's, kunnen ze nog als expert even komen. En aan de hand bezienswaardigheid. zo dus zag ik laatst Martine Bijl, werd uitgebreid uh, belegd. Dat was de eerste vrouw volgens mij waar ik verliefd op was of zo. Kind, zag ik die op tv. En die was zo lief. En ik dacht van, ja, maar, oh. Martine oh. Bijl is ontdekt door Willem Duis. Ja, maar nu is het eigenlijk een oma, weet je. En, ja, lijkt ze al ja. een oma. Ja, echt, nee, is, het lijkt niet, het is gewoon een super, oma, oh en oorlijk oh, spreekt al, zeg maar. Maar ze is er nog wel. <laughs> en, ja, goed, dus dan, dan besef je dat van de impact van die media en zo, hè. Bedoel, wij, wij dealen met media allemaal nu. En, en dat die iconen van voorheen, <tosses> zijn gewoon, uh, ja, iconen, gewoon alleen nog. Uh, ja, op dit moment heb je zoveel zenders die allerlei technische dingen en... en, en als je en, nog je een, beetje, als je een beetje energie hebt, dan kun je nog bij een lokale omroep of zo een uh, programma gaan doen of een nieuw show of iets. Uh, en Ja, aan de maar het is, de spoeling is erg zo. dun geworden met al die zenders. Er zijn zoveel zenders op dit moment en dan heb je ook nog internet erbij. Ja, maar, je hebt, je, maar een aantal je, hebt, je hebt artiesten en de media. Een artiest die kan ook zingen of piano spelen en, en uh, de boel... Uh, Ik Opleuken. En ja, als je een oude mediagast bent, dan kun je alleen maar bij de media terecht. Dus als je oude radiofiguur bent, een oude, ben oude televisiefiguur, en dan kun je nog afvloeien langzaam via lokale media en zo zeggen. dat blijft ja. niet zo ver van over bij media. Dus als je artiest bent, kun je nog veel langer toeren met al die dingen. Als jij ooit een hit hebt gehad, kun je de rest van je leven toeren met die hit gewoon, totdat je ja, gewoon omvalt. Dat gebeurt ook al op grote schaal. Ja. Is het is wel geweldig om dat te zien ook. Maar ja, als oude media dan media is vluchtig, zeg maar. Dan... Uh, als ze niet een oude videotape van je opzetten... dan uh, weten ze niet meer. Vervolgens ja. is het allemaal internet. Ja, het, wordt ook, het gaat ook die kant op... dat alles, alles verbonden wordt. Alles wordt internet. Ja, maar al die oude VRS-tapes... en zo, alle, en... en die metatapes worden allemaal weggegooid nu, Er is een boel gedigitaliseerd misschien allemaal. Nou, het ja, is het nu... vrij simpel te digitaliseren, met een gewoon computertje kan je dat heel makkelijk digitaliseren tegenwoordig. Dus zou ik eerst maar eens kijken wat erop staat en dan weggooien. We kunnen nu, nu op, op mini SD kaartjes kunnen we 500 foto's zetten ofzo. Er is meer en meer media wat we opslaan en zo, maar ja, ook weggooien. er heeft ook één nadeel, want er was een man een tijdje geleden die had zijn hele familiearchief op zijn computer opgeslagen. Die crashte en toen was hij al zijn foto's kwijt. Dat is natuurlijk rampzalig. Ja. Als je geen backup hebt gemaakt, dat had hij niet. Dan ja, komen we toch uit was... bij de cloud. Ja, en dat heeft er weer andere nadelen, privacy en zo, maar goed, die was alles kwijt. Ja, wat ze nu aanbieden overal is dat je op het web uh, dingen kunt opslaan. Dus mensen die die computerservices aanbieden. Dit aan de cloud, niet op je, op je eigen computer, maar ergens op een computer in het internet. Nou goed, als je geen andere mogelijkheid hebt om het op te slaan, wat de meesten toch wel hebben tegenwoordig, dan kan je nog in de cloud zitten. Ja. ja, en zo kun je ook je e-mail lokaal hebben bij jou, of je gewoon je e-mail online op een website, zeg maar. Dan zit, dan zit je e-mail ook al op de cloud. Eigenlijk. Ja, dat wordt sowieso toch al meegelezen, dacht ik, in het geheim. Privacy, ik bedoel gewoon niks schrijven, wat, wat private is of zo. Je gewoon een meer vertrouwd, secure kanaal gebruiken. Ja, dat e-mail heeft ervoor gezorgd dat er een hele hoop postbodes werkeloos zijn geworden. De post, postkantoren uh, <lacht> zijn gesloten. Ja, maar dan hoop. krijg je geen elastieken meer. Nee, krijg je niet meer. En je, wat je nou nog een post krijgt, is nou de belastingkomst geloof ik nog wel eens een keer langs. Die uh, krijgt nog blauwe enveloppen, krijg je nog wel steeds. Ik, rest, vroeg, uh, ik vond dat vroeger altijd die, die elastieken van de postbode op de straat, die gooide ze gewoon uh, op straat ja dan ging je zeker met kattenpult nee nee nee, die, die, daar kun je ja. alles mee repareren ja daar br ook. bruine rubberen elastieken ja. daar kun je, kun je bregen, alles bregen. mee repareren ook als je je ipod of zo uit elkaar is gevallen kun je met de ptt elastieken weer <laughs> repareren ja, maar het gaat niet goed gelopen met TNT-post ook niet. Ik weet niet hoe lang dat bedrijf nog zal bestaan in de huidige vorm. Uh, je, je zou, ik kan laatst een, een flits. Je zou zelf ook een, een post uh, kunnen opzetten: een postafleverbedrijf, zeg maar. Voor, voor jouw buurt, zeg maar. Eigenlijk, of alleen maar voor je postcode. Een soort afleverpunt, waar, waar andere bedrijven, mensen, de post gewoon afleveren alleen maar voor jouw buurt. En jij doet dan de distributie van de post in jouw buurt gewoon. Dan wel een beetje betrouwbaar iedereen zijn, kan, want... Ja, iedereen kan post worden, zeg. Post worden, worden. Nou ja, Er zijn ook mensen die gewoon de post opstapelen thuis en het nooit bezorgen. Dat heb ik TNT meegemaakt. Het was een tijdje geleden een vrouw, die had thuis een stapels post en die had ze niet bezorgd. Nou, dan moet je toch kourierdienst, dan krijg je dan weer of zo... Nee, uh... ja, dat waren, dat de echte postbodes zijn verdwenen. nemen ze van die tijdelijke krachten in dienst. Ja, dan ga je dat krijgen misschien. En sommige mensen die nemen dat niet zo serieus. Ja, dat gaat allemaal online nu. Er komt geen papier meer binnenkort. Nee, dat, dat papier, dat is dus zo langste tijd gehad. Hoeveel brieven schrijf jij nu nog per jaar? Het enige papier wat je nog hebt is toiletpapier waarschijnlijk. Hoeveel brieven, hoeveel brieven schrijf jij nog per jaar? Nee, brieven, nou, niet één. Ja, misschien was het een officiële instantie toe, maar voor de rest, nee, weinig hoor. Al praktisch niets meer, nee. Nee, het is allemaal e-mail allemaal e geworden. Ik merk dat ik al bijna niet meer kan schrijven. Mijn handschrift wordt steeds slechter, omdat, ja. ik, bijna, omdat ik het nooit doe. Ja, en nou, je handtekening dat... moet je nog wel weten natuurlijk. Dat is nog ja, wel belangrijk, Ja, dat, dat is zo'n uh, vage krabbel. Maar ja, netjes ja, dat... schrijven, kan ik niet meer. Bij een handtekening nee. kun je meestal ook gewoon een x zetten. Nou, het is wel zo dat handtekeningen. ik, ik, ik had eens een keer iets, er moest mijn handtekening. En, en dat leek dan weer niet. Dus ik denk, ja, is dat uw handtekening ook iets raars? Dus dat moet dan weer precies zo lijken. Ja, ja. ja maar dat was een vent. Je, moet, je handtekening moet nog steeds erg lijken. En als je snel een handtekening zet, nou is dat niet bij gewone dingen zo, maar bij officiële dingen wel. Dus een, een kruisje mag niet, bijvoorbeeld. Nee, dat is te, dat <laughs> 100 jaar geleden. Voor 100 jaar geleden geloof ik. Ik geloof dat in 1860. 80% van de bevolking niet kon schrijven. Nee, precies. Dat is nu streng verbonden. Dat, dat is door de leerpricht snel veranderd. Ja, ja, I know. I know. Er zijn nog steeds mensen die niet kunnen schrijven, maar dat heb dan meestal een andere reden. Maar... Ja. Ja. Uh, yeah. wordt, wordt, wordt, wordt rustig en chat lekker rustig. Ja. Yeah. Ja. Dan zat uh, soort stamvol in het begin. Ja. Oké, ja, kunnen kunnen er we wel op mensen bij. Ik ben ja. nu alle max out ja. ah, het is sowieso rustig op op kanalen vanavond. Hm. Maar Mandy ja, is, is nog nooit haard, rustig. Ja. Zei, <laughs> Guus? Hé? Ja. wat zei je? Ik zei: Mandy is toch nooit rustig? Oh, het ging over Mandy. <laughs> oh, het ging over Mandy. Oh, oh. Ja, <laughs> Mandy. Mandy Bella. Ja, maar meer, meer in de zin dat hij jou kietelt. Oh, oké, okay. ja. is een, een vrolijke Guus. Ja, het is ook uh, lopend te spelen met elkaar. Mm -hmm. Kunnen we lekker ouderwets spelen? Ben je, ben je Frans? Ben je Frans, Guus? Wie? Van origine. Guus, ben je Frans? Nee. Van, van origine. Van origine. Nee, van origine ben ik uh, Litouws. Frans van origine, Litouws. Litouws. Dat Litouws. Dat Klinkt Frans, superweer. Litouwen. Dat kan ook Duits zijn. Litouwers. Ja. Ja, precies. Nou, <laughs> precies. Eindelijk iemand die het door heeft. <laughs> nee, mijn familie ja, ik, uh... komt uit Litouwen. En hoe lang zit je al hier in Nederland, jouw familie dan? Uh, al heel lang, want uh, in 1780 was een of andere Liebeweert ook al hier. Uh... Heel belangrijk om de gemeente te runnen. Ja, jij hebt iets met gemeentes geloof ik hè? Hey, ik heb iets met politiek en met koningshuizen en met de gekste dingen. En dus ook met operator. Ja, precies. Hallo. <laughs> nou, want je gaat nu al regelmatig naar de gemeente, vertelde je. En dan, kom je, dan hebben die ook nog wat met gemeentes te maken, die Lieberwets. Uh, Lieberweert hè? Lieber beheert, ja, dat ja. is weer dus echt. Dat ja, is echt belangrijk. Ja. Maar, maar, ja, ja, ja. maar als je in Litouwen gaat zoeken, dan heb je daar nog een uh, volksliedje. En dat is een heel raar volksliedje, want dat heet Ben Lieberweert, mijn kleines pferdchen weer. En dat is dus in het Duits. En dat spraken ze daar toen. Maar daar, ben jij in de, in, de, in de geschiedenis van je familie gedoken dan? Met een stamboom? Ja. Dat was interessant, hè? Er zijn nou. allemaal goede mensen tussen, want soms kom je we wel eens mensen tegen dat je denkt van god, die zitten er ook tussen. Nee, nee, nee, er zitten er ik... allemaal mensen tussen die dan hun baan kwijtraken omdat ze eh, namelijk eh, politiek bedreven. En dat de politiek was dat ze zeiden dat de baas. Eh, hun werknemers uitbuiten en dat soort dingen. Dus ik kom eigenlijk uit een heel raar nest. Ja, ik heb ook eens de een stamboom van mijn uh, familie bekeken, van de grootvaderskant. Nou uh, ja, een aantal goede mensen, maar er zitten ook een paar mensen tussen voor het jonge jongen, dat wist ik helemaal niet. Nee, maar je moet je stamboom is juist heel grappig. Als je dat gaat napluizen, dan kom je erachter dat het steeds breder wordt, steeds meer. En uiteindelijk kan je zelfs familie van Napoleon zijn. Nou, het vreemde is dat met zo'n stamboom dat je soms hele jonge leeftijden ziet. Dat je denkt, "Vrek, daar ben ik al wat zwaar overheen. En dat waren toen waarschijnlijk de normale leeftijden die, uh, ja. die ze toen ja. hadden. Ja, maar dat is het rare. 45, Kijk, 40, 30, mijn moeder is nooit zo oud geworden als ik. Jij hebt je moeder overleefd? Ja, heel ruim zelfs. Hetzelfde heb ik met mijn vader. Als je zoiets gaat krijgen, dan denk je: van god, nou, nou heb ik ze overleefd, hoe lang zou ik nog leven? Heb je dat ook niet? Nee, ik heb zoiets van: ik leef altijd. Ja. En zelfs als ik dood ben, dat sommige mensen denken dat ik dood ben, dan ben ik er nog omdat ik of ja, ja. zo irritant was, of zo lief, of zo aardig. Mijn moeder die is dan wel ouder geworden, maar mijn grootmoeder is 98 geworden, dus dan heb ik weer een klein beetje hoop. Nee, bij mij in de familie worden ze wel iets ouder, behalve mijn moeder. Iets ouder dan 98? Nee, mijn moeder is uh, nooit ouder geworden dan 40. Dat is ja. wel jong, ja. Ja, nou, maar dat was, dat was een paar honderd jaar geleden, normale leeftijd, hoor. Ja, maar ik ben misschien ook wel heel oud. Ja, een oude geest. Geluim. Linda is ook. Ja, Linda zit er ook bij. Die komt er ook bij. Waar is Linda? Ze in de lobby. In de, je kan niet hier komen. Susje, je moet naar de lounge. Jeetje. Ja. ja. Ze begrijpt het niet. Ze, ze uh, moet naar de uh, launch. Dubbel op Ridder Launch, denk ik. Ja, launch uh. toch. Lounge. Uh. Uh, alleen, je moet het dubbel op Ridder Radio Launch klikken. Ja. Je moet nooit of klikken. en join. Niet zo. klikken, niet klikken, nooit klikken. Uh, drukken dan. Nou, dat Ook moet een, in ieder geval minstens één keer per dag, maar twee keer per dag is gezonder. Ik kan er wel er, in slepen, maar ze moeten het toch zelf leren. Nou, ik kwam er vanavond ook niet in, hoor, oh, direct. Dus de ene keer gaat het, gaat het wel en de andere keer niet. Uh, eh, nou, bij mij gaat het altijd wel. En ik weet niet waarom. Nou, ik klikte vanavond een aantal keren toen ik erin zat eindelijk in, die, uh, in, in deze Teamspeak. Toen klikte ik een aantal keer op die lunch, maar ik kwam er niet in. Oh, maar je moet op de lounge klikken. Ja, ah, dan moet je op klikken. Ja, dan, normaal gesproken schiet je dan erin, maar... Ja, als je op de ja. launch klikt, dan lukt niet. <laughs> nou, selecteer... Enks klik één keer op Red Radio lounge. Ah, de kanaalnaam. Dan, kan, misschien... ah, eh, dan rechts klik... Dan rechtsklik op Red Radio lounge. Launch. Switch en... to Channel. En anders moet je misschien de tree uitvouwen, de bom unfolden. Ja, of je moet hem toe slepen. Ja. Kijk, uh, uh, hey Linda. Je... Linda, you did it. You did it. Of course I did it. <laughs> I did it. I can do it. Yes, yes, you can. It. Yes, you, you can. It again. You did, it again. Again, you did, you did it, again. it again. You did it again. You did it again. You did it. You did it. Hey. Did uh, it. Uh, excuse me, please. Please. Shh. Do I have to turn off the stream because the canadial echoes? Uh, quit the stream. Sound yes. is very good, Linda. It's very good. Yes, very good. I'm going to echo. Echo. Okay. Okay. Do, do, do I quick, quit um, iTunes? iTunes? I have to stop iTunes, I think. Yes. Okay. The A. Hey, my Lina. Okay, I think. Lina? Your Your yes. voice activation is a bit choppy. I'm chop choppy. Choppy. Oh. Chop, chop, chop, Ob chop, chop. I'll stop stopped messing around. Uh, The voice line is chopping each up. Settings, options. Done. Uh, Voice I don't capture. need to do I don't need to do anything because last week it was a All I I to options do... capture settings options capture and then that schuifje I, voice activation that each uh, links not gevoelige type it in the Sorry. chat and let me read it. Sorry <laughs> <Lunge>. <laughs> lounge lounge oh lounge lounge lounge hoorous, lounge, lounge lounge lounge precies dat is het lounge lounge bunch, lounge Not launch. Niet launch. Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, Lounge, ja, uh, niet, um, wat was het ook weer? Lounge. Dred ja Dred, Dred, yeah, Dred, Dred, Dred, Dred die, schrijf, die schrijft, ik volg zijn, zijn manuscript hè, natuurlijk, het is een partituur, Dred Red maakt een partituur, lounge, niet lounge, niet lounge, niet lounge, niet lounge not lunch. Lounge. not Lounge. No. not lunch. No. not lonely, no, not lonely, not lonely, not lunch. Let's not lonely, not lonely, not lunch. Lunch. not not Hé, hey, maar, maar, maar, maar, uh, maar, maar, maar... Beetje, wat... we zijn er toch allemaal, hey, hoor? het loopt een beetje uit de hand. Het is een <rire> belachelijke radio, dit, dus lauw, uh, lauw, uh, lau ja, Maar wat vindt وا... Mandy er nou eigenlijk ja. van? Uh, uh, ja, Mandy, Mandy, Mandy. Ja, ik zit echt gefascineerd te luisteren. <sleuk> Gewoon kunst. <treeks> <Ja. laughs> kunst van de plank. <sér> Gert Frederik, ja. kunst. Ja. Nee, maar ik vind, het, ik vind het ook een heel bijzonder soort radio dit hoor. Ik vind het heerlijk. De The more we dare to play. hè Linda lacht er weer uit. Linda. Ben. Ja, we, moet, we moeten alleen oppassen natuurlijk dat we niet dronken worden en super stoned enzovoort. Nee. We helemaal Juwelijk. uit onze dag gaan. Ook de ongeluk, nou, helemaal... luk, toch? Helemaal geen parstoelen en... Uh, Helemaal niks. LSD. Uh, nee, al dat, dat soort dingen. ba Oh, LSD staat wel nog op mijn lijstje, hoor. Hé, hé, hé, hé, hé, hé. we moeten een speciaal programma aanwijden. <laughs> oh, <laughs> yeah. Live oh, op televisie. Ja, live op televisie. Ja, geweldig. <laughs> <Okay>. <laughs> back again, or not. Ah. I'm just gonna give it up. But well, under gecontroleerde omstandigheden circumstances, Hello. Hello. Can anybody Hello. hear me? Can you hear me? Yes. Yes. I can hear you. Oh, I can hear you. I can hear you. Yeah, happy hour indeed. I always come into this chat when you, you people are ja like... uh, <laughs> Yeah. Always, the, the last half hour of this program is always a bit. Je hapert nog wel een beetje. It's a bit okay. off. Bit off, yeah. Yeah, it's a bit off. Bit off. <laughs> yeah. Oh, yeah, Mandy, that is mijn zusje. Oh, Hello, Mandy. <laughs> Hallo, I'm het, zusje het zusje van hem. Het zusje van hem. Het zusje van hem. Het zusje van hem. En je verstaat It's Nederlands, van. maar je praat Engels, Linde. Ja, dat is leuk. Do so you oh, nice. write in Dutch? You talk in English. No, I I write I write uh, ponies. You write what? what? Tri -ponies. Tri ponies. ponies. Ponies. She she ponies. Ponies. the oh. right oh. ponies. <laughs> oh. Ponies. Tip ponies. Type ponies. a mm. tip ponies. Thai-ponies. Oh, -ponies. -ponies. -ponies. Maar omdat haar voice activation niet goed staat, wordt de Thai afgeknipt en zij ze ponies. Oeh. Oké. Okay. What's wrong with the voice? What do I do to, do to make it right again? Uh, settings. Overhand, settings. To... Options. Settings. Uh... Options. Don't see options, the see set of wizard, identity. Oh ja, je hebt een Mac. Uh, fucking. oh sorry. Ja, yeah, uh, Mac, yeah. Mac. <laughs> Mac. Mac. Mac. Mac. Uh, Mac. I. I. I. <laughs> okay. okay. Settings. Really Ik moet even een andere module laden. Even een ander, ander hoofd opzetten. Mm -hmm. Oops, de, meteen buffers. <laughs> Plugins, <coughs> identities of a setup wizard. Uh, uh, missions yeah. uh, connections. Wait, wait, wait, wait. uh Oh. Oh. Options. Jeetje. Settings, options. <laughs> options. Je yep, hebt ineens een hele onderhoofd. hoofd. Do I want to set uh, up a wizard? I don't think so. It might be the Wizard of Oz. Alt P. Alt P. Alt P. <laughs> yeah. What will that do to me? Alt P. What? Alt -P. The Wizard of Oz. Yes, <laughs> let's P. Yeah. Alt P. Alt P. Alt P. Okay. Options. Capture. Capture. Me... Capture Capture Capture got... Let me read it Or say Activation Detection uh, Activation so Detection or something like that Capture Options capture, voice activation, detection. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, zie ik nou Exomatrix weggaan? Kunnen mensen naar een GP plannen? Exomatrix gaat weg. Ja, ik kom ook wel binnen. Dat is. Exometrics. Ik denk oh. dat ik weet wie het is. Exometrics. Ik denk dat het meneer Sean is. Hi, Al. Oh. Hi, Exometrics TV. Jij ja, ja, Exo kent hem ook, TV. Willem? TV. Oh, hij is een very good friend, Exometrics TV. Oké, je hebt een capture, cap capture yeah. profile. Ja, yeah. Exometrics TV. Capture Profile is on default. You, you, Willem, shut up. You lost Hapture. me. Capture yeah. Profile is on default. And anyway, I'm going to hang up. own. Okay. Oh, yeah. It's okay. You okay. lost me. lost me too. Uh-oh. Mm. That's... Ah, uh, something settings. Capture profile is on default. My God. I don't. You just make a page where that we can. I'm too stoned. That always fucking <laughs> oops, that just You, I need, a, you. I need a sandwich. I need a sandwich. Sandwich. Yeah, me too. Actually, I'm. So I'm, You're, I'm really, I'm starving. I'm not really. I'm star. <laughs> i'm star, star. I'm star. Yes. Starving, starving, darling, darling, I'm starving. Mm. Okay, I'm getting mm. out of here. Bye. No. bye, Bye, I bye. Bye, you. bye, my yeah. darling. Bye, bye. Thank you bye bye very bye much. Mm. Thank mm. you. Ooh. <laughs> Ooh. De laatste zeven minuten. Gelukkig wel. Stereotest.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 Vind je een stijl, vind je een stijl, vind je Van de luidsprekers klinkt hij wat krakerig, dus die is toch niet goed meer. Oké, okay. dan... oh. gelijk aan krabbelen. Ja, nee, die is echt niet goed meer. Dat is een computerluidspreker. En als jij nou begint te loeien, dan begint hij hier te kraken. Oké, okay, maar ik kriebel Mandy, dat kun je misschien horen. Oh ja, ja. En daardoor mij niet meer, hè? Dat snap je natuurlijk. Nee, die Mandy klinkt behoorlijk helder. Guus niet. Moet ik jou even terugkriebelen, Guus? Dat dat helpt dan. Oké, okay, kriebel even terug. Uh, Oké, okay, doe ik even kriebelen. Oh jee. Nee, ietsjes links. Iets, een beetje links. Ja. Nee, de zaak wordt worden opgenomen nu. Oh jee. Ik stel mijn tv-recording... Ja, ik dit kon, is echt uh, geweldig. En van de elektroaggregaat of zo? Nee, maar... Oh! <laughs> je kriebelt echt lekker. Mag ik nog een verzoeknummer doen dan, Kus? Ja, een, een beetje rechts dan. Nee, nee, even, even andersom. Uh, want kijk, willen is dat natuurlijk aardig, maar weet je wat ik echt <laughs> fijn vind? Om gewoon vastgehouden te worden. Oh jee. Nou, eh... Uh, daar daar <laughs> komt-ie, hè? Ja. Nee, jij niet. Maar dan word je wel stil van, hoor. Ja, ah, tuurlijk. <laughs> Silent Night. Dat is alweer bijna zover. Maar dan doe je het goed, hè, als het geluid weggaat. Oh, dan hou ik je nog even vast. Jongens, dat is een loeityper. Hé! Hey. Hoi, hoi! Ik, ik, ik, ik hoor hem niet. Is dat Jaap die loeit? Ben jij dat Jaap? Ik dacht even dat ik Jaap hoorde, maar die extra hoe het? Extra Matrix TV. Nee, dat klopt niet. Uh, dat moet echt iemand anders zijn. Ja, dat is ja, iemand die anders. Is wel... Die was net op de tekstchat ook. Hij zit ook op de tekstchat. Ja. Maar hij heeft, niet, heeft blijkbaar niet door dat zijn microfoon activeert als hij op zijn toetsenbord zit te hameren. oké. Okay. Ja. Dan zouden ze eigenlijk stam, standaard moeten uitzetten dat activeren. Dat je het eerst moet instellen. Want maar maar, dus uh, dan... maar ExoMatrix, het, het is wel leuk dat je er bent. Ja. Zonder Exomatrix Matrix televisie. Type. Voor typless is het inderdaad goed. Nee, dat ja. kan je ook echt vinden op dat internet. Exomatrix TV. Mandy wil een knuffel, zegt hij. Knuffel. Mm. Is dat zo, Mandy? Ja. Nou, vastgehouden wordt is dus niet helemaal hetzelfde als knuffelen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Oh. Het helpt wel. Ja, heerlijk, hè? Spannend vooral. Ik, ik, vind, ik, vind het, ja, ik vind het ook zo heerlijk om gewoon... lekker tegen elkaar aan te liggen, bijvoorbeeld. Hè? Dan krijg je een heel bijzonder soort energie in staat, vind ik. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Daar wil ik niet genoeg van krijgen. Ja, als mannelijke en vrouwelijke... En als Energie met elkaar in contact komen, dan blijft het binnen. Hè? Dan gaat het opladen. Heerlijk. Als je zo helemaal thuis kunt komen, in een Ja, elkaar... ja. Oh, We wow. ja, zijn, zijn, zijn nog maar 30 seconden, dus schiet op. Oké. Okay. Nou, lieve schatten, ik heb weer genoten. Dit was ook een heel mooi einde van deze operatie. Deze fantastische 3D-film. Dank je wel, lieve schatten. En uh, tot de volgende keer. Is... Jammer Midden. dat we ExoMatrix nog niet gehoord hebben. behalve type. Ja, ExoMatrix. Ik ben hem, de volgende keer komen ik weer uit. Ja. Oh, daar is okay. ExoMatrix. Groetjes en doei allemaal. Bye bye. Bye. bye. <laughs> <laughs> oei. <laughs> oh. Wow.